Maar niet op de stroom, maar na een prullenbak met sinaasappelschil. Een leeg glas bier, dat is wat ik wil. Een lege fles wijn is ook best fijn. Klein, maar fijne fruitvliegtes. En zetten, kijk ik diep in het glas. Zo diep, ik verdwijn erin. Op de bodem ligt een plaats. Maar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 geeft warmte en plezier Ik overwinter warm en vol en daarop ben ik hier Dan zit ik, dan is te boven Tegen het plafond En dan vlieg ik naar beneden Maar niet op de stroom Maar na een prullenbak met en Een leeg glas bier, dat is wat ik wil een fles wijn is ook best fijn. Klein maar fijn, vooruit vliegt de Kijk ik diep in het glas, zo diep. Ik verdwijn erin. Op de bodem ligt een plaats waar ik op erin. In de kroeg is het warm, maar er is ook gevaar.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 Yoho, dankjewel Hans. Heb je ook echt een dorstigheid? Nou, meer een dorstige keel nu. Dorstige keel. Nou, kijk. Uh, daar, is, uh, daar wordt al in voorzien. Maar daar is voor gezorgd. Oké. Okay. Is... Nou, ja. Kijk. Het, uh, Guus die is onderweg. Uh, die zit op de fiets, geloof ik. <coughs> eh, vanavond. Uh, jongens, uh, luisteraars, uh, chatters... Uh, op zich is er natuurlijk van alles te doen. Nederland en dan vooral het drugsbeleid is nogal in beweging. Er gebeurt van alles. Allemaal ook heel veel dingen die, ik neem aan, later heel erg betreurd worden. In ieder geval, het zijn geen echt snuggere opmerkingen. Vanavond is hier echt Klaas. En Klaas die gaat ons weer een kleine update geven over wat er uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan uh, gebeurt. Dit is uh, iets waar dus uh, meneer Opstelt uh, graag uh, een voorbeeld aan neemt. Uh, Opstelt was erg uh, te spreken over het feit dat uh, toen hij in Amerika was... hij zelfs een, een pluim of het Nederlands beleid voor het eerst een pluim heeft gekregen van de DEA... Is maar waar je trots op bent. En uh, hij was uh, zelfs uh, zo voorkomend dat hij echt om toestemming heeft gevraagd. of hij het wel in Nederland mocht vertellen. En dat mocht. Dus, uh, nou, en uh, met die ideeën van de DEA, van de Amerikanen. de war on drugs, uh, al uh, een goede veertig jaar. Uh, nou, toch een uh, thema zonder eind. Uh, is heel veel. En uh, Klaas, die heeft uh, door zijn. Uh, focus op uh, al heel lang op uh, Latijns-Amerika uh, eigenlijk al van ver voor de drugsoorlog uh, is die uh, interesse en uh, die, uh, de kennis uh, daarvan, de drugsoorlog is meer in beeld gekomen omdat die zo overheersend werd dat uh, voor de ja, literatuurstudie, filmstudie, muziekstudie moet je gewoon wat weten van, van de drugs van de drugs, ja en Klaas is al twee keer. Drie keer. Drie keer, ik weet het niet meer. Ja, eerder geweest. En uh, nou, van. Uh, het uh, gaat maar door in uh, Mexico. Er, er lijkt geen eind aan te komen. Het, uh, het lijkt ook steeds vreder te worden. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Dus. Uh, in die zin, ik denk dat het heel interessant kan worden. Zowel voor mij als ook voor de luisteraars. Met een uh, Mexicaans uh, glaasje... Tequila. tequila. Mm -hmm. Dat mag. <laughs> een liedje over uh, dorstige kelen gehoord. Uh. Dorstig hart. Niet dorstige hart, maar dorstige kelen waar het vooral het is. Je weet wat, uh, wat is hè, met die... Uh, met die fruitvliegen... als ze op de alcohol afkomen, uh, ze worden ook een beetje dronken, denk ik. Het stond in de krant, ik heb er iets, uh, uh, over ja, gelezen, ja, maar ik ben vergeten wat het uh, effect ook alweer was. Uh, of ze werden er geil van, of zo. Ja, het waren die fruitvliegen die wat te weinig seks hadden, dat waren de grootste drinkers. Oké, dus die anderen die, uh, die hadden wel wat anders te doen. Ja. <laughs> ik wierp, wier. en misschien, uh, misschien geldt het ook voor mensen. Ja, Gerard. Maar dus, uh, nou, misschien uh, ga ik nog zo toch wat met de microfoon ook een beetje verstellen nog. Dat Klaas nog wat beter horen. Maar jouw Basstem heeft een hele. hele iets uh, opschuiven? Kijk zo, ja, nou. Mm -hmm. ja, ja, ja, zo is het heel goed. Mm -hmm. Dus. Uh, nou, ja. ik, ik vind wel aardig dat uh, Opstelt uh, <coughs> heel tevreden is uh, over uh, hoe de DEA hem uh, ontvangen heeft en uh, hem complimenteert. Uh, vroeger uh, stond Nederland altijd uh, op de lijsten van de DEA als een van de dubieuze landen vanwege de coffeeshops uh, natuurlijk, ja. en, vanwege de tolerantie uh, hier. Uh, maar goed, uh, als, uh, als er een beleid is wat uh, daar aardig tegen uh, gericht is uh, op het ogenblik, dan kan ik me voorstellen dat de DA opstelt en uh, complimenteert voor uh, het Nederlands beleid. Uh, het grappige is dat de DA in Zuid-Amerika en vooral in Mexico behoorlijk onder, uh, onder schot ligt, uh, uh, forse kritiek op uh, de DA. Maar waar het... vandaan? Uh, vanuit de Mexicanen. Hè? Okay, de, ja. de Mexicanen die hebben daar uh, uh, hevige kritiek op. Uh, hè? Want de DEA om grote Mexicaanse drugshandelaren op te sporen uh, infiltreert in die organisaties, uh, uh, wast uh, geld wit hè? Uh, en... Dat soort dingen, dat, dat blijkt de laatste tijd. En dat zijn allemaal mislukte operaties, want ze proberen de topmensen te pakken in Mexico. Ja. En door het geldspoor te volgen. En was geldwit geld wit voor die organisaties. Dus het is een, is een wat, wat vreemde toestand. En wat ik het, het meest interessante vind op het ogenblik, in de Verenigde Staten... Dat is een proces wat aan de gang is in Chicago op dit ogenblik. Tegen de zoon van een van de grootheden van een van de Mexicaanse kartels. Het kartel van Sinaloa. En Mayo Zambada is daar een van de drie grootheden in dat kartel. En die zoon daarvan die is opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En die staat nu terecht. En zijn verdediging... Die voert aan dat het kartel van Sinaloa een deal heeft gesloten met de DEA. Dat zij rustig kunnen handelen. Maar dat ze informatie leveren over de tegenstanders van het kartel van Sinaloa. Zodat die opgepakt kunnen worden. En er waren allemaal geheime stukken. En de verdediging van die... Uh, ...zoon van Maio Sambana... ...die heeft die stukken opgeëist... ...en die zijn ook verschenen... Ze zijn niet gepubliceerd... ...de verdediging heeft ze mogen inzien... ...en de rechter heeft ze mogen inzien... ...en het proces is alweer... ...verdaagd geloof ik tot oktober... ...dit jaar... ...en het proces is nu al anderhalf jaar aan de gang... ...en steeds komen die dingen naar voren... En ...steeds is de redenering... ...er is een deal... ...tussen de DEA en een drugskartel. ...om eventueel successen te kunnen melden... in de strijd tegen andere drugs. Ja. Want ze weten natuurlijk dat ze het niet kunnen uitroeien. De, de hele drugshandel. Dat is, dat is belachelijk. De vraag is er... En, ja, dus zal het aanbod er ook zijn? En dus kun je beter dealen... met één organisatie... die niet zo terroristisch is, om het zo maar eens te noemen. Dat is een term die ook vaak gebruikt wordt voor de drugskartels. Het kartel van Sinaloa is niet terroristisch volgens uh, velen. En uh, is dat dan, dat ze, ik zal maar zeggen, iets minder gruwelijk zijn? Ja, ja zeker. Ja. Okay. Ja, ja. En zich ook niet uh, toeleggen op andere vormen van criminaliteit. Uh, als ontvoeringen, afpersing, uh, mensenhandel, allemaal dat soort dingen. Ja. Het kartel van Sinaloa zou een beschaafd kartel zijn. Aha. Want ze handelen alleen maar in drugs. Okay. En de rest, uh, dat is taag. Ja. Dus dat is, een, uh, ja, dat is iets uh, waarvan je dan ziet... Uh, ja, je kunt, uh, de DEA kun je ook uh, <laughs> zien als een... Uh, ja, medeplichtige in feite in, uh, in die hele drugshandel. Ja, want, want wat je nu vertelt, dat, dat, dat lijkt ontzettend op het verhaal eigenlijk van het IRT in Nederland. Waar ook de, de, de, de, de grens tussen de, de undercover operatie en gewoon hele nieuwe handel beginnen uh, volstrekt vervaagd was. Mm -hmm. uh, het, uh, het doet me ook denken aan uh, ooit, dus de, de handel van de CIA vanuit de Gouden Driehoek. Ja. In de zin van ja. overheden uh, zijn ja. zelf ja. ook uh, niet vies ja. van uh, op rare manieren nee. dan zelf die winst nee. te pakken. Want ja. ze kunnen ook nieuwe fondsen genereren. Die weer in het Amerikaanse geval, ja. natuurlijk buiten het congres om, kunnen worden ingezet ja. voor dingen waar eigenlijk niemand toestemming voor zou willen geven. Kijk, ja. ik zit altijd uh, te denken: wie, wie heeft er nou voor? Het voordeel van dat uh, verbod op uh, drugs en uh, dat zijn de bestrijdingsdiensten, natuurlijk, hè. Die, die leven daarvan, uh, hè. dat zijn posities, salarissen, etc. Uh, de witwassers, de banken. Ik denk dat uh, een groot deel van wat de Mexicaanse kartels wat die verdienen, hè. En dat verdienen ze in de Verenigde Staten. Ik denk dat dat geld daar uh, voor een groot deel ook blijft. Hè. Dat uh, gaat natuurlijk. Uh, de economie en dat wordt wit gewassen op een gegeven ogenblik. Dus die hebben er voordeel bij. Het hele repressieapparaat heeft er voordeel bij. Al die gevangenissen, wat industriële complexen zijn. Dus ja, je kunt je afvragen. willen ze in feite dit niet in stand houden? Gewoon een verbod op drugs, omdat ze er zoveel voordeel van hebben. Want als je het gaat legaliseren, dan valt dat allemaal weg. Dan, komt dat, dan wordt het transparant. Ja. En je hebt ja. natuurlijk ook nog eens door heel arbitrair een grens te trekken... ik zal maar zeggen onder de alcohol, tabak en medicijnen... dat je een hele grote groep wereldburgers criminaliseert... en, je, en daarmee opeens jezelf een soort recht geeft... van hier mogen we optreden... want dat is een, de cirkelredenering die we nu ook hier in Nederland meemaken... van het is, het is, het is crimineel uh, en, en, en daarom is het verboden... En omdat het verboden is, is het crimineel. Dat, dat, ja. Wat gaan we doen? Ja. En, en wie hebben er voordeel bij? Dat is, dat is altijd de vraag ja. die je moet stellen. Kijk, het hele idee van, van de war on drugs en de vervolging. Wat ze zeggen is, ja, het gaat om de gezondheid van de mensen te beschermen. Alsof... ...autoriteiten kunnen bepalen wat gezond is voor de mensen. Dan kunnen ze nog wel veel meer dingen verbieden. Je noemt de alcohol natuurlijk. Maar ik vind dat niet... Ik hoorde laatst een programma op Radio 1, Primtime... En dan ging het ook een, een discussie over eh, waarom eh, de ene druk wel is toegestaan, alcohol of tabak, en de andere niet. Dat dat schijnheilig is. Hè. Als je consequent wilt zijn, zou je dan zeggen, moet je ze allemaal verbieden. Hè. En dat doe je niet. Eh. Aha. Is dat mijn... Eh, dat weet huishouden? ik niet. Oh. Ah. <laughs> dan moet je ze in feite allemaal gaan verbieden. Nou, dat vind ik op zich niet zo'n... Eh, uh, je kunt zeggen, als je enkele toestaat, dan kun je ze allemaal toestaan. Maar uh, echte uh, diehard's die zouden zeggen, nou, oké, okay, dan gaan we ze allemaal verbieden. We verbieden ook tabak, we verbieden ook alcohol. Uh, ja. Maar dan hou je wel een ongelooflijk klein clubje mensen over die dat moeten gaan uh, ja. uitvoeren. Ik, ik denk ook niet dat het haalbaar is, dat <laughs> beseft ook iedereen. En dus beseffen ze ook in feite dat ze schijnheilig zijn. Uh, ja. Als ze dat uh, dat zeggen. Ik ga van een heel ander idee uit. Ik bedoel, als mensen middelen willen gebruiken: drugs. Uh, dan moeten ze dat zelf weten. Hè? En, uh, het is een goed recht om dat te doen. Uh, er moet niet een uh, soort uh, gezag zijn dat zegt uh, dat mag je wel gebruiken, dat mag je niet gebruiken. Hè? Nee. Dat is slecht voor je en dat is goed voor je. En er zijn talloze dingen die slecht voor je zijn. Hè? Ook in uh, voedsel of wat voor dingen. Wat ook, uh, ja, of naar de katholieke kerk gaan. Uh, bijvoorbeeld, ja, ja. Het is sowieso ja. het licht aan de mate waarin... Hè? Ja, ja. Alles met mate. Ja, dus, uh... Maar niet in de katholieke kerk, want ja, dat uh, is heel vervelend. Ja, ja. Nee, maar ik vind dat je alles uh, moet uh, toestaan, totale... Legalisering van alle drugs. Maar dan natuurlijk wel met een gezond voorbehoud dat je niet een ander, eh, ik ja. zou maar zeggen, daarmee tot last bent. Nee. Nee. Of zoiets eh, gaat uitdagen van. Ja. Uh, het is ook verboden om iemand tot last te zijn. Er staat ook helemaal geen ja. nieuwe wet worden. Nee. nee, maar dat, dat vind ik ook het enige criterium. Hè. Je moet niet. Uh de anderen ten, ten laste zijn. Ja. En ik denk dat dat met alcohol veel sterker trouwens is dan met drugs, He. dat je de anderen ten laste bent. He. Om weer eens even op dat. Als te je als je na het weekend uh, de mm. verschillende vechtpartijen inventariseert, ja, ja. dan uh, zit dat uh, toch eigenlijk uh, allemaal ergens uh, gekoppeld mm -hmm. aan drankgebruik. Het ja, maakt overmoedig. Uh, ja, uh, nog hè? Nog agressief. Ach, dat is een beetje onbeheerst. Ja, het uitgaansleven, de criminaliteit, uh, wat er allemaal gebeurt met alcohol, ja, dat is veel ernstiger dan uh, wat ja. er met drugs gebeurt. Uh, ja. met, uh, dus als je vanuit uh, het idee van de volksgezondheid werkt, ja, dan zou je moeten zeggen, oké, okay, uh, alcohol is veel gevaarlijker. Maar goed, ik, ik wil dat helemaal niet uh, zeggen, hè, dat, dat je alles moet gaan verbieden wat uh, ongezond is. Uh, Nee, je moet alles toestaan en mensen moeten zelf bepalen of ze het willen gebruiken of niet. Ja, ja, ja. Sport is ook ongezond, dus. Ja, ja zeker. Ja, nee. ja. Het is wel gezond, maar met maakt. Mijn... Ja, dus dus zit het weer, het, het klopt wel. Je krijgt gewoon te pletten sporten, maar dan zijn inderdaad allerlei blessures bij bijvoorbeeld. Maar als je ja. het gewoon lekker rust doet, dan weet je wel, fietsen, joggen, wandelen... Ja, het, zijn, ja, ja. het zijn van die Puritijnen, die, die zeggen je mag dit, gij zult niet, dat soort Aha. theorieën die er altijd aan de grondslag liggen, ja, nou. alle verbodsbepalingen. Ik heb eens een prachtige definitie gehoord van een vriend van mij, die had hem ergens gelezen, het was in het Engels puritanism. Puritanism is the suspicion, somewhere, somehow, someone, is enjoying himself or herself. Ja. Nou, die verdacht. Die klopt wel. Ja, en dus moet je dat gaan verbieden. Dat is verslagen geschrift. Ja. maar ja. Dat, is, dat is dus. Je zou een beetje kunnen zeggen: dat is wat ons op dit moment ook overheerst. Van, van ik sprak uh, vandaag nog met iemand en die maakte een vergelijking met van. Uh, uh, die zei zo van, ja, die mannetjes die daar nu aan de macht zijn... Die, dat zijn rancuneuze kereltjes die, die vroeger nooit mee konden doen met de lol. Ja. En uh, die nou in wezen hun gram halen. Ja. Zo van, uh, yeah, van, ja. En dat is nog een goede theorie. Je zou kunnen zeggen, uh, dat zijn van die mensen die anderen verbieden wat ze zelf wel doen. Dat ja, die kans is ook erg groot, ja. ja. Ja. Net zoals in de katholieke kenen, weet je, je mag niet zo, <laughs> ja. zomaar kijken wat ze uitgesproken hebben. Ja. Ja. Ja, het is, het, het, dit is dus ons fundamentalisme. Ik ja. bedoel, we hebben heel erg, sommige mensen, in beeld het fundamentalisme op andere plekken. Ja. Uh, maar hier is ons eigen aandeel. Ja. Ja. Ik heb ook eens een uh, stuk, uh, ik denk een half jaar geleden, in uh, NRC een keer gelezen. Ik weet niet meer van wie. Maar die uh, gaf de schuld van alles wat er in Mexico gebeurt... Hè. ...dus al die dooien uh, zullen er nu uh, onder de huidige president sinds uh, uh, 2006, eind 2006... ...zullen er ongeveer 60.000 zijn hè, die in de war on drugs uh, gedood zijn. Uh, die zei... Dat is allemaal de schuld van de gebruikers. Hè? Die zei omdat jullie gebruiken, omdat jullie kook gebruiken, et cetera. gebeurt dat allemaal in Mexico. Ja. Maar dat is natuurlijk een hele bizarre redenering. Het gebeurt niet hè, eh, omdat er gebruikt wordt, nee, het gebeurt omdat er een verbod op het gebruik is. Het gebruik is ja. Een verbod op de handel is. En dus gaat het de clandestiniteit in. En dus komen de criminele organisaties. Ja. En dus dat is de simpele oorzaak. Dus de autoriteiten die het verbieden, die zorgen voor het geweld in feite. En het bizarre in, in Mexico is ook nog dat uh, de wapens waarmee ze vechten uh, geleverd worden door de Noord-Amerikaanse wapenindustrie. Aha. Uh, dus daar verdienen ze ook nog uh, grof geld aan. Hé, hey, kijk dan. Ons alle Tim komt ook <laughs> nog zomaar binnenwandelen ja. met een kopje thee. Hé, wacht even. Ja. Dat is uh, Klaas, uh, Klaas, Wellinga, Hans. Nou, gezellig. Uh, ik kan er niet zomaar Kijken even zien. tussendoor nee, gaan babbelen. Oh, okay. <laughs> Volle bak. Nou, gelukkig, ah, dat is plek. Ja. Kijk eens. We zijn er weer. We zijn er weer. 50, 60.000 60 uh, slachtoffers, ja. uh, volgens, volgens sommigen dus vanwege dat andere drugs gebruiken. Kromme ja. redeneren, ja. in ieder geval een rare redenering... want als je op deze manier natuurlijk verder redeneert... zijn wij als grootverbruikers van energie... dus direct verantwoordelijk voor al die slachtoffers op de hele wereld... waar grondstoffen gerausd worden. Ja. En daar hoor je dit niet. Ja. Nee. Uh, liefst doen we nog iets ja. minder ontwikkelingssamenwerking... want ze hebben het allemaal aan zichzelf te danken. Ja. Nee, dat is de redenering. Uh, ja. uh. Terwijl het heel duidelijk is dat het ligt aan het verbod erop. Hè. Dat ja. is... Uh, ja. Heel ja. simpel. Dus dat is trouwens ook de, de tendens in Latijns-Amerikaanse landen. En je hoort dat steeds meer. Dat ze zeggen ja, wij hebben de problemen. Hè, wij hebben de lasten. En de Verenigde Staten heeft in feite de lusten hè, van het geld." Je kunt rustig drugs gebruiken in de Verenigde Staten, want die worden geleverd. Uh, ze verdienen er geld aan, uh, geld wordt witgewassen, de wapenindustrie heeft er wat aan. Iedereen heeft daar in de Verenigde Staten de lusten van het uh, geheel. En wij hebben de lasten, wij hebben al die dooien. Ja, ja. ja en, en de onttakeling van een staat door ja. enorme geldstromen. Uh, die, die mm. ik zou maar zeggen, in een geval als Guatemala, met zo'n klein land, ja. die dat, dat wordt gewoon geabsorbeerd door een ja. kartel. Ja. Daar kun je geen weerstand tegen. Ja, nee, dat, dat kunnen ze niet. De macht van die kartels, dat is zo ongelooflijk. Ik bedoel, al die schattingen over wat ze verdienen, ja, dat, dat is uh, guesswork. Hè. Ik bedoel maar, de cijfers die genoemd worden, ja, dat is tussen de 10 en de 40 miljard dollar per jaar, wat de Mexicanen alleen verdienen. Mm -hmm. Ja, daar kun je heel veel mee doen. Daar kun je een apparaat mee opbouwen, waar kleine staatjes als Mexico, of Honduras, of Costa Rica, Panama, in midden amerika wat de doorvoerlanden zijn in feite, waar die niks tegen kunnen doen. En je ziet ook de macht toenemen van die Mexicaanse kartels in midden amerikaanse ja. landen. En dus niet voor niks willen die landen dat er iets gebeurt. En dus op de volgende conferentie, Inter-Amerikaanse conferentie, staat het thema ter discussie. En dan willen ze ook in feite naar een vorm van legalisatie gaan. Maar ja, of ze nou alles gaan legaliseren... Ja. ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja, en ik, ik las ook dat ja. er, was een, er was een soort bijeenkomst, ja. Pre de president, nu, nu dus eindelijk ook een zittend. ...iemand, ja. dus ja. die is nog in functie... Ja. ...die doet het dan eigenlijk nog heel voorzichtig... ...hij, hij zegt van... ...we willen toch heel graag alternatieven bespreken... ...of ja. uh, he, in beeld krijgen... ...en dan later las ik een bericht... ...hoe de Amerikanen... ...dus drie andere landen uit het overleg... ...weer zover hadden gekregen... ...om gewoon niet op te dagen... Dus, uh, ja. ...om... om ja. ...maar die hadden wel vertegenwoordigers gestuurd... hoor. ...maar de presidenten kwamen niet... Ja. ...en dat neemt... ...enig prestige weg van die, uh, die bijeenkomst uh, natuurlijk. Maar het is wel zo... Uh, ...op de top die volgende maand uh, plaatsvindt... ...of eind deze maand weet ik eigenlijk niet precies... ...maar binnenkort in elk geval... ...het thema staat uh, ter discussie. Ja, dat ja, lijkt me ook heel logisch... Uh, ...want de landen hebben er ongelooflijk veel last van. Ja, ik vind zelf het ook een heel sterk voorbeeld van... ...hoe, hoe goed... ...in de loop der jaren... ...die demonisering gelukt is... Mm -hmm. ...dat je dus zelfs... ...net als hier in, in Nederland... nu ...met het experiment van de wethouder in Utrecht... ...je, je, ja. je, je, mag, je mag eigenlijk niet eens... ...nou, het, het is jammer... ...dat we gedachten niet kunnen verbieden... Hè, ...maar eh, van alles... ...wat je maar doet in die richting... ...je, je bent meteen verdacht... Uh, ...het is meteen uh, alsof ja. je verkeerd bezig bent. Ja. Ja. Nee, in Nederland... Uh, voor een deel gebeurt hetzelfde natuurlijk. Hè? Eh, omdat je de zaak ook criminaliseert. De productie die wordt uh, gecriminaliseerd natuurlijk. En, uh, ja, dat is in, uh, het, het, in Nederland hebben we niet uh, toestanden zoals in, uh, in Mexico. Nog wel, niet Nog dus. niet. Nee, nog niet. Wel, wel er af en toe gesproken werd over Mexicaanse toestanden. In Helmond. In Helmond, he? Helmond ja. ja. <laughs> ja. Bocca del Infierno. Uh, <laughs> ja. <Inferno. laughs> ja en, uh, <laughs> Maar goed, het is niet zo dat je dat we hier 30 tot 50 dooien per dag hebben. Nee, dat uh, nog niet. Nee, Nederland is ja. ook wat kleiner, dus in, ja. naar verhouding zou het dus ook, ook met uh, een, een tiende daarvan zou al, ...zouden al al toch ja. wel heel erg goed meedoen. Ja, maar en, dat per dag. Hè, ja. Dat is een, ja, maar dit is toch iets waar een beetje. Uh, ja. Ik zal maar zeggen de vervolgingsinstituten, uh, ja. thans op beginnen aan te sturen, want. Uh, ja, de... het, is, het is waanzin hè, om dat te doen. Je kunt beter wat andere dingen doen. Ja. Uh, op het gebied van criminaliteit. Uh, dat, uh, om dat uh, te vervolgen. Dus, uh, ik bedoel, uh, laat uh, de hele zaak legaal worden. en uh, Maak hier uh, wietplantages. Uh, dat is prima. Het idee van uh, hier uh, in Utrecht. Ja, ja. tuurlijk. Ja, je haalt het uit, de criminele sfeer. Je tapt in ieder geval een gedeelte van de inkomsten... die nu alleen maar gebruikt worden voor... Ja. Ja. Ja. Vervelende ja, dingen. Ja. Ja, dat is een af. argument dat vaak gebruikt wordt. Hè? Dat als je het legaliseert, dan heb je natuurlijk ook enorm veel inkomsten. <tie> is ook een argument natuurlijk. En dan wordt de belasting dan? Ja, nee. Je, kijk, die, die over... economische argumenten, dat vind ik ook prima hoor, die kun je inbrengen tegen het huidige beleid. Ja. Maar hè, ik zeg, mijn argument is in feite dat je mensen niet mag verbieden om bepaalde dingen te doen, dat is een basis ja. en je kunt zeggen dit beleid functioneert niet natuurlijk functioneert het niet dus is verslagen, geschrift dat een beleid wat al 40 jaar duurt dat het geen enkel effect heeft want het is erop gericht om het drugsgebruik te laten verminderen nou dat gebeurt helemaal niet ja, het faalt dus ondanks het verbod dus het faalt. als een beleid faalt dan verander je van beleid dat lijkt me heel logisch ja je gaat er niet nog meer geld in pompen nog meer mankracht in pompen terwijl al gebleken is dat het niet lukt ja, ja. en elke keer gaat er meer geld in ja. en elke keer blijkt dat het niet lukt en het beleid wordt niet veranderd ja. nee, dat is, dat dat is dat geen enkel in. ander terrein of nee. zullen sommigen wel zijn maar nee. als we dit met de Zuiderzeewerken hadden ja. gedaan was Nederland inmiddels weg geweest ja nee, het is een verslagingsschrift ja. ja. wat daar gebeurt ja, ja. Elke, elke fatsoenlijke partij of elke fatsoenlijk politicus of bestuurder, als die beseft dat zijn beleid niet werkt, ja, dan gaat hij toch iets anders doen. Ja, dat is nog nooit geprobeerd. Maar dan, dan of in vervolg ook in wat je zei van uh, wie heeft er baat bij, zou je dus bijna zo... zo... Ja. Paranoïde kunnen worden. Dat je denkt, er hebben dus wel mensen baat bij, ja. al die jaren al. Ja. En uh, in die zin uh, is het vanuit het uitgangspunt beredeneerd een volslagen mislukking. Maar is het uh, op hun geheime agenda eigenlijk uh, wonderwel geslaagd? Dat zou je bijna denken, ja. ja. ja. ja. En mijn gedachten gaan langs mijn hand ook steeds meer die richting uit. Uh, ja. Oh oh. <laughs> nou, ik zie nog geen alu-hoedjes. Dus uh, kan nog net. Even rustig. Ja, want uh, dit is gewoon heel erg, want het gaat over ongelooflijk grote belangen. En als het dus uit de hand loopt, dan. Eh, de rechter heeft weinig te doen in deze kwesties. Dus uh, je had een USB stick uh, aan me gegeven met weer een collectie uh, gruwelfoto's. Uh, die uh, zullen we de luisterraadjes uh, niet laten zien. Uh, tussen uh, 8 en 9 en 7 en 8 en zo. Nee. Maar voor wie wil, uh, je kan ook zelf kijken naar... Uh, de uh, bloks, Precies. Er zijn wat bloks. Uh, en ik hoorde dat die in de gaten worden gehouden... door de Noord-Amerikaanse regering, uh, ah. die bloks. Okay. Dus waarschijnlijk iedereen die het bezoekt... die wordt ook uh, geregistreerd. Uh, Kijk aan. En Blok Del Narco is er eentje van. En Borderland Beat. Dat is die, die op het moment. Blok ja. Del Narco was een tijd geleden. helemaal vooraan ja. met het nieuws. En dat ja. is in, die positie is inmiddels overgenomen nee, door. Nee, nee Bord, eh, Blok Del Narco is weer terug. Hè. Ah, die die cool. had uh, problemen op YouTube. Uh, ze, ze hebben ze, ze eraf gegooid vanwege de gruwelijke dingen die ze allemaal uh, vertoonden. Want ze vertonen alles. Hè. Dat is ja, echt. En uh, de narco's. Hè, de, de drugs. Uh, business, die stuurt ook uh, filmpjes naar het uh, Blok van Marco en filmpjes van executies, van martelingen, de hele rattenplan. Ja. Dat zijn vreselijke dingen. Dat de meest gruwelijke filmpjes. Uh -huh. Je moet je voorstellen, uh, als, als mensen onthoofd worden, dat is tegenwoordig de neiging in, uh, in Mexico, uh, dat er tien mensen gevangen genomen zijn en en ze zitten met z'n tienen daar en die zien hoe de eerste onthoofd wordt. En die zien hoe langzamerhand dat dichter bij hun komt. Uh, nou, dat zijn afgrijzelijke uh, ja. dingen. Nou, dat wordt gefilmd door die mensen. En dat wordt naar Blokdo Narco gestuurd. En die brengen dat op internet. Dus dat is ook nog een echte psychologische ja. oorlogvoering. Ja. Ja. Dus ja. Net als die, die narcomantas, dus die ja. doeken waarmee ze dus oproepen doen ja. aan. Of, ...of verwensingen aan tegenstanders, soldaten uitnodigen om te deserteren. Ja. Ja. Dus het is, want ook, ook de gruweldaden, ze worden echt als een, een soort stillevens ja. Ja. Uh, op straathoeken uitgestald ja. Ja. en zo. Hè? Ja. Nee, op, opvallend. Hè. Is, ze proberen zo spectaculair mogelijk uh, de doden in beeld te brengen. Hè. Dus, uh, de mensen ophangen aan uh, tunnels... Uh, uh, uh, mensen lijken neergooien voor uh, lagere scholen, voor uh, crèches, uh, allemaal van dat soort uh, dingen. In baars uh, aanslagen plegen, noem maar op, uh, ja. Op, op. Ja, in de publieke ruimte in feite. Ja. Ik bedoel, in andere landen wordt er gemoord in de misdaad zien. Stiekem in het donker, hè? niet, ja. niet op klaarlichte dag, niet op de drukste plekken. In Mexico wel. Puur machtsvertoon. Puur machtsvertoon. ja. Dus in die zin van die... Ik had een, een film gezien die je ook... Ik neem aan dat je het ook hebt gezien van Miss nee, Bala. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nou, goed, blijf ik je heb schermen. problemen met de computer. Ah, Oké. Okay. Maar daar, daar zie je dan op een gegeven moment inderdaad uh, dat er gewoon midden in een stad een, een enorme schietpartij uh, ja. ontstaat. Ja. En uiteindelijk dan, uh, dan, dan, dan smeren ze hem uh, onder dekking van een hele zware zandauto. Ja, ja. Nee, Dat zie dat je rechtmatig, die schietpartijen die uren duren midden in het centrum van steden. Ja. Of lijken die ze dumpen midden in het centrum. Ja. Dus uh, ze proberen inderdaad. Uh, ja, de aandacht te trekken, met zo gruwelijk mogelijk de dingen in beeld te brengen. En ze weten dat, dat werkt natuurlijk. En is, de, ja. is dat dan ook een gevolg van de eerdere zetten? Zeg maar? Want je zei aan het begin op een gegeven moment hoe dus eigenlijk het kartel van Sinaloa. Mm -hmm. dus, gezien wordt als een beetje van nou die, die, die zijn zal ik maar zeggen niet geen terroristen ja. uh, waar anderen dus uh, ik zal maar zeggen het combineren met elke vorm van misdadig geld verdienen houden zij zich gewoon op het terrein van de middelen en niet te buiten. Uh, ja. is het nou ook zo dat in die loop van die jaren dat president Calderon met het leger probeert dus om de drugshandel te bestrijden er zijn ook al een heel aantal kopstukken natuurlijk gevallen: opgepakt, ja. Uh, ja. doodgeschoten. En die worden elke keer opgevolgd. Uh, vaak door uh, wellicht de meest gruwelijke uit hun manschappen, dus ja. dat zijn dan steeds de killers, dus ja. dan krijg je dan, dan zou je een, in die theorie een soort overdaad krijgen aan gewoon, ik zal maar zeggen psychopaten, ja. die dus langzaamaan de, de top beginnen ja. te zijn van waar eerder uh, misschien toch nog een beetje slimme figuren uh, ja. he, die, die wel, ja. weliswaar die psychopaten gebruikten en aanstuurden ja. maar op een andere manier ...misschien iets meer voor reden vatbaar waren. Ja, ja dat, dat zie je ook inderdaad. Je, je ziet... ...er is een kopstuk van Sinaloa gevallen. Coronel Urtecho, een van de grootheiden. Die is doodgeschoten door de marine. En op dat ogenblik zie je... ...dat Sinaloa het, de controle kwijtraakt in een bepaalde staat... En dan zie je dat de organisatie daar versplintert. in verschillende groepen. En die beginnen elkaar te lijf te gaan. En het geweld neemt enorm toe. Dus je zou bijna kunnen zeggen, je kunt beter niet de kopstukken pakken. Want je krijgt het grootste gedonder qua geweld. Mm -hmm. En ze zeggen dat ook... Er is een theorie op dit moment in Mexico. En er komen presidentsverkiezingen per 1 juli. Precies, dit jaar. Ja, dit ja. jaar. Uh, de huidige uh, partij die aan de macht is, uh, de Pan, uh, die heeft een uh, kandidaat, een vrouw, uh, Josefina Basquez-Motta. Dat vind ik een hele prachtige naam. Motta is dus ook wiet. Motta betekent ben... ook wiet. Uh, yeah. <laughs> ja, nee, dat vind Sorry, ik heel man. leuk. Uh, yeah. <laughs> en niet voor niks, waarschijnlijk gekozen. <laughs> <te> <laughs> Dan krijg je het voor elkaar? Ja, dan krijg je het voor Maar goed, ze denken dat de huidige partij die aan de macht is, dat die niet gaat winnen. Die ligt er een stuk achterin. Dus de de die gaat het niet redden. Die gaat het niet, niet redden. Ze denken dat ze de, het kopstuk, de meest naar voren tredende figuur van het kartel van Sinaloa, Chapo Guzman, ze denken dat ze die willen gaan pakken net voor 1 juli. Dus dat ze waarschijnlijk al allerlei sporen hebben die naar hem leiden, maar dat ze wachten tot, laten we zeggen, een dag voor de verkiezingen om hem te pakken. Omdat dat een enorm uh, goede stunt is en uh, wat ze in de verkiezingen omhoog uh, kan uh, stoten, de, de pan. Dat is de ene kant. En er is nog een andere kant uh, in, het, in de strategie van de pan om... De PRI, de andere partij die waarschijnlijk zal gaan winnen volgens alle voorspellingen op het ogenblik. Maar om net daarvoor, en daar zijn ze al een beetje mee bezig, om pre-politici, om die te linken met de drugshandel. En dus grootheden van die partij daarmee te linken en daar processen tegen te beginnen, net voor de verkiezingen. Om die partij op die manier te verzwakken. De, ja, ja, te verzwakken. Dus die twee dingen, die spelen mij in de, in de verkiezingen waarschijnlijk. Ja. Eh, nou, of dat gaat gebeuren, ja, dat, dat moet je afwachten. Maar daar wordt op gespeculeerd dat dat gaat gebeuren. Ik zal even voor, uh, voor de luisteraars, de PRI, dat uh, is een partij, uh, de geïnstitutionaliseerde revolutionaire partij. Al een hele goede combinatie, hè, de geïnstit ja. geïnstitutionaliseerde revolutie. Ja. En uh, die partij, dat was de langst zittende aan één stuk de macht uitoefende partij ter wereld, hè? ja, en die is in het jaar 2000 of zo, 2000, ja, is dat uh, voor het eerst ja. uh, uh, zijn ze dus leverden zij niet de president ja. en uh, um, nou in Mexico is de PRI dat is een inderdaad een instituut die hebben hun tentakels overal en dat is ook men vermoedt want ze hebben nog zoveel macht dat ze die weer terug gaan ja. uh, pakken. En ze hebben natuurlijk de macht gehouden in allerlei deelstaten. Mexico is een federale republiek. Dus het gros van de deelstaten is altijd in handen van de PRI gebleven. Dus ze hebben het presidentschap wel verloren. Maar de macht in allerlei staten, die hebben ze keurig gehouden. Ja, en je, ik kan me zomaar voorstellen dat als een club eh, zelfs al meer dan 70 jaar aan de macht is, eh, dat er allerhande dingen niet kloppen. Ja. Dat is natuurlijk in uh, deze veel corruptie. Ja. ja, en er wordt altijd gezegd dat de PRI hè, een, een deal gesloten had met uh, de drugshandel. En de drugshandel ook helemaal controleerde. Hè. Dus en de, de legerchefs, de politiechefs, hè, die. ...wisten wie er handelde... ...wie er bezig waren... ...en die hadden een goede relatie ermee... ...totdat een bevel kwam... ...meestal omdat de Verenigde Staten protesteerden... ...en dat er iets gedaan moest worden... dan pakte ze weer eens iemand... ...en oké, okay, dan kwam er weer een ander... ...en toen was het ook vrij rustig... er was niet veel geweld... En nou, die controle is de PRI kwijtgeraakt... ...en dat was de controle over de hele drugshandel... En de drugshandel is... ...laten we zeggen, autonoom geworden is gedemocratiseerd, uh, zoals het land gedemocratiseerd is. <laughs> en uh, ja dat leidt uh, tot de huidige toestanden. En zijn er dan ook... Uh... Door het verbod uiteraard. Aha. Hè, maar goed. Zijn er dan ook uh, mensen uh, in die ontwikkelingen die bijvoorbeeld voorstellen om te streven om daar weer terug te gaan? naar Ik zou maar zeggen een gecontroleerde handel, dus ja. uh, van... Uh, een, een, in die vorm, je zou kunnen een soort gedogen van de een uh, wat maakt uh, dat je de echte grote gekken een beetje kunt ja. wegwerken ja. Nou, ja, dat is de theorie dat uh, niet alleen maar de DEA, maar ook de Mexicaanse regering dat die een deal gesloten hebben met het kartel van Sinaloa en dat het erom gaat op het ogenblik om de andere kartels uit te roeien en als Sinaloa de hele zaak beheerst dan wordt het rustig in het land. Dan ja, vinden er geen moordpartijen meer plaats, uh, dat soort zaken. En dan kan het rustig doorgaan. Want aan de handel maak je nooit een end. Iedereen is wel zo realistisch om dat uh, te beseffen. Ja, en zelfs ja. Als, als zou je met een ongelofelijke inspanning het één... Er de, de, de ligt zo'n grote, ik zal maar zeggen, zo'n grote wortel te wachten. Dat uh, van al die gebruikende Amerikanen. Ja. Dat uh, desnoods komt men via de, de Barendzee of zo. Dan komen ja. ze wel uit Kamchatka met ja. uh, iets aanvaren. Ja. Want uh, handel is handel. Ja, nee, ze vinden allerlei methoden om dat uh, binnen Aha. te krijgen. Dat, ja. Uh, ja. Dus we gaan naar verkiezingen in Mexico. Ja. President zit zes jaar. Ja. Dat is dus nu van veel invloed ook op alles hoe zich dat uh, ontwikkelt. Ja, ja. Uh, Ik denk en je ziet dat het zal komen op het ogenblik dat er uh, beschuldigingen geuit worden. Dat... <clears throat> Laatst een paar maanden geleden naar drie ex-gouverneurs van een deelstaat in het noorden. Dat die betrokken zouden zijn bij de drugshandel. Uh, die informatie komt ook van de DEA trouwens en die zouden betrokken zijn bij bepaalde kartels... bij de vijanden van Sinaloa. Ja. Het gaat altijd om de vijanden van Sinaloa. Ja. En dat zijn ook de groepen die het meeste worden aangepakt in Mexico. Ja. En die leiden ook de grootste verliezen... en de meeste arrestaties. En de meeste Sie gevangenen, geloof ik De meeste ook. gevangenen, ja. dat allemaal. Sinaloa komt er... Uh... Ja, af en toe wordt er wel eentje gepakt... want je moet natuurlijk toch wel tonen dat je iets doet. Hè? Maar het zijn altijd mensen van derde, vierde niveau. Ja. De top wordt niet gepakt. Hè? Ja. Tenzij ze het chapeau gaan pakken natuurlijk. Misschien tijdelijk. Ze... misschien tijdelijk. Misschien tijdelijk. Dat hem weer ze op hem snipper. al meteen een wasmand meegeven. Ja, dat hebben ze al een keer gedaan. Dus dat uh, kunnen ze nog een keer doen. Ja. Ja. Even een fotoshoot en ja. dan weer, laat je weer lopen. Ja. Wat ik ook heel, heel aardig vind in die theorie... is dat ze zeggen... Ja, hij moet een dag of twee dagen... Nou, misschien liever de dag of een paar uur... voor de verkiezing moet hij gepakt worden. Want als hij echt gepakt wordt... Dan krijg je een reactie van dat kartel. En dat kan een geweld laten losbarsten. En dat, dan gaan de verkiezingen naar de blik. Ja, nou, dus de inzetten zijn gigantisch. Ja. Ja. In, in hoeverre speelt dan ook nog uh, een rol uh, dat, dus er waren ook in Mexico <coughs> best wel grote. Ik zal maar zeggen een soort demonstraties, optochten. Want de gewone mensen... Ja. Uh, die hebben natuurlijk uh, relatief veel slachtoffers. Gewoon uh, omstanders, uh, passerende kinderen op weg naar school. Ja. En ik weet niet wat allemaal. Ja. En uh, die, hebben daar, die staan er eigenlijk buiten. En uh, die zien een heleboel dingen gewoon kapot gaan. Ja. En uh, er waren dus heel veel mensen ook... Die gewoon eigenlijk hoe dan ook een eind aan dat geweld willen. Van... Uh, en, en nou, er was toen die vader van zo'n jongen, ik geloof een dichter. Ja, ja Sicilië. Ja. En in, in hoeverre is dat ook in die verkiezingen? Dat er misschien uh, op sommige punten wordt ingehaakt op. Uh, ja, op, op dat, dat. Ik bedoel, het zijn toch 100 miljoen Mexicanen. Waarvan ja. er misschien. Uh, uh, nou. Uh, en enkele tienduizenden echt actief uh, met, ja. met, uh, met schietuigen in de weer zijn voor het kartel en uh, misschien honderdduizenden wat hand- en spandiensten leveren, leveren. Maar een overgroot deel is gewoon met iets anders bezig. Ja, en, en is het slachtoffer van, Precies. Eh, want je leest talloze verhalen over eh, ja, de, de psychose die ontstaat door de schietpartijen. Eh, paniek bij ouders als voor scholen, als eh, daar geschoten wordt en eh, dat soort zaken. Dus dat, er zijn talloze mensen die daar een eind aan willen maken. Ja. En een behoorlijk deel, het blijkt uit de enquêtes in Mexico, die vindt dat ze maar een deal moeten sluiten met die kartels. Om dat geweld te beëindigen. Uh -huh. Omdat het toch niet te stoppen is. Ja. Dus ja, dat is een optie. Maar iedereen ontkent dat natuurlijk. Maar ja, in de praktijk uh, uh, wijst alles erop... dat er toch een deal met het kartel van Sinaloa is. Ja. En dat betekent dus dat en Sinaloa... en leger en politie strijden tegen de andere kartels. En dat ze samenwerken ook. Ja. Zo. Dus je zou kunnen zeggen een volledig ontverrichte ja. staat in zo in, in, in, in ja. vanuit die optiek. Ja, zeker. Ja. Heel treurig eigenlijk. En dit dus allemaal vanwege, vanwege. een verbod. Een verbod op drugs. Ja. Ja. Allemaal op basis van het idee dat uh, volksgezondheid beschermd moet worden. Nou, of juist niet. Dus, want dit is, het, uh, dit is natuurlijk... Uh, en we zien wel hoe harm reduction uh, heel erg uh, geaccepteerd wordt... als uh, idee van hoe je naar drugs kijkt en hoe je het beleid maakt. Maar uh, dit is gewoon... Hier zie je hoe dat dus uh, in het volkomen tegenovergestelde onderaard... Als ik dan bedenk dat sommige mensen van... Ik zal maar zeggen de Costa Concordia... Die willen al een schadevergoeding... Omdat ze slecht slapen. Ja. Terwijl je dus in Mexico thans... Ja. Zeker in Noord-Mexico... Ja. goede kans maakt dat je ochtends op weg naar je werk... Eventjes iets ja. ziet liggen... Uh, waar een ander... Uh, toch ja. een paar jaar voor naar de psychiater mag ja. of zo. Hè? Gewoon, nou, ik, ik, ik lees ook uh, vaak heel, heel... tragische verhalen... In, in de Mexicaanse pers... Want... ...aan de onschuldige slachtoffers, mensen die gewond raken of invalide worden. Wie doet daar iets aan? He? Niemand. En dus als je toevallig op de verkeerde plek bent en je raakt gewond... en ...dan ben je nog niet eens, want er zijn nog talloze mensen die doodgeschoten worden... ...die onschuldig zijn, maar mensen die gewond raken of een poot wordt afgezet... ...dan heb je al problemen met wie betaalt dat... Dat soort dingen. Nou, er zijn waarschijnlijk honderdduizenden van dat soort slachtoffers op het ogenblik. Ja. En er wordt niet. Ach, nou. Want dan krijg je ook nog weer wellicht een effect als mensen natuurlijk ervaren uh, een slechte of helemaal geen zorg, nazorg. Of of hè, enige interesse vanuit de overheid... dan ben je natuurlijk op, na verloop van tijd ook nog eens heel erg geneigd... om dan maar te kiezen ja. voor, die, uh, voor die, die stevige types die bij jou in de buurt wonen. Ja. En, uh, en die zolang ze leven, in ieder geval je dan nog wel beschermen of zo. Ja. Of, en ja. misschien zelfs voor het ziekenhuis voor je betalen. Ja. Nee, dat Want dat, zie uh, dat doen ze ook. wel. Vandaag las ik een berichtje, dat, dat, dat vond ik ook heel uh, geinig. Narcomant, narcomanta's zijn die... Uh, ...propaganda van de... Uh, ...tempeliers in uh, Michoacan... ...een van de sectes... Uh, ...of een van de kartels... ...een secte is het ook uh, zo ongeveer... Uh, ...die hadden... ...gisteren hadden ze... Uh, ...van die grote manta's... ...die spandoeken uh, opgehangen... Uh, ...met de mededeling dat ze een akkoord... ...hadden gesloten met de leveranciers... ...van tortillas en vlees... ...dat de prijzen naar beneden zouden gaan... ...dus de prijzen waren gedaald... Uh, daar. Ik kan me voorstellen hoe dat akkoord tot stand is gekomen... <tot> achter de tortilla-machine. Gewoon <tot> ja. met de vingers angstvallig dichtbij. Ja. Maar op, uh, op zich is dat natuurlijk een hele goede strategie van, uh, van zo'n kartel. Zeker, uh. omdat de tortilla's die werden veel... veel ja, die, meer die werden veel duurder, ja. De biobrandstoffen uh, ja. ja. die helaas dan geteeld worden in ja. Mexico. Ja, ja. Ah. ja. Dus, dus een hele, als, als we op zo'n toer gaan... En ze staan toch al bekend van dat ze heel veel doen voor de mensen, hè, qua voorzieningen, et cetera. Als ze dit soort dingen ook nog gaan doen, ja, dan wordt de populariteit alleen maar groter. En wat ja. natuurlijk ook meespeelt in Mexico, ja, dat is de armoede, hè, de jeugd die geen kansen heeft. Hè, dus ja, er is een mogelijkheid hè, de hele drugshandel in gaan en dan, ja, dan kun je aardig wat verdienen. Ja, of, of niet. Dus. ja of, niet, of je gaat eraan, maar ja. Ja, het idee is, nou ja, dan leef ik een tijdje goed en dan ga ik er maar aan. Dat is echt iets dat wat, en idee. dat spreekt ook, ja. dat zie je terug in, dat je in de bijvoorbeeld vorms, in de muziek. In de muziek. Uh, dat, daar zie je het allemaal uh, terug. Ik heb wel eens enquêtes gelezen uh, onder de middelbare school uh, juicht uh, over wat ze, hoe ze de toekomst zien. Uh, <coughs> In de school, in scholing, een kans. Nee, dat zien ze niet. Uh, je krijgt toch geen werk. Uh, 60% van jongens op de middelbare school... die ziet een kans in de drugshandel. Ja. En 40% van de meisjes... die ziet ook een kans daarin... door een drugsfiguur, een narco... aan de haken te slaan. Nou, dat ja. zegt wel iets. Geen brandweerman, geen nee. uh, astronaut, nee. geen politieagent. Nee, maar een narco. Nee. He, maar een narco, het, narco. Dat is ja. het glimmerbeeld wat bestaat van ja. de hele wereld. Dan ben je als beleidsmaker toch redelijk mislukt, zullen we maar zeggen. Ze ja, proberen Eigenmaal. er wat, uh, wat tegen te doen natuurlijk. Maar nou, dat, uh, ja. Politicus spreekt ook niet zo aan. Hè? Nee, nee. Dan moet je eerst uh, heel erg ja, Als willen. politicus kun je ook wel redelijk rijk worden in Mexico. Ja, maar voordat je <laughs> daar, daar een beetje begrip voor krijgt, ben je pas wat ouder, denk ik. Ja, of ja. al wat ouder. Nee, ja, ja, Dat gaat heel goed. Ja, ja, ja. Mensen die zijn schatrijk volgens mm -hmm. mij. Ja. Ik, hier is nog Gerard, uh, die heeft een, uh, een vraag. Van, uh, gaat de OAS erover praten? Dat, uh... Ja, die gaan erover praten. De, hè, dat is uh, de top die uh, over een maand ongeveer uh, gaat plaatsvinden. Uh, en dan staat het thema staat, uh, ter discussie. Ja. Dat, uh, dus dan ben ik heel benieuwd, want de president van Honduras, En wat een uh, generaal is een uh, zeer dubieuze figuur, moet ik erbij zeggen, uh, gezien zijn verleden... En, uh, mm -hmm. ...die, uh, ja, die uh, kaart dat aan. Het is die van... Guatemala, Guatemala. Ja, die was ja, nu de laatste Stephen maanden Guatemala, steeds. Ja. ja, dat is een hele dubieuze figuur. Uh, ja. Het hele leger van uh, Guatemala is uh, natuurlijk uh, zeer dubieus ...door alles wat er gebeurd is in de tachtige, negentiger jaren. Absoluut. Ja. Er zijn nog heel veel mensen die denken nog aan ja. wat vermiste familieleden... Ja, ...die ze jaren, nog echt niet hebben 100, teruggevonden. Honderdduizenden die vermoord zijn uh, in ja. Guatemala. ja. ja. Ja, dat heeft een zwaar stempel gedrukt. Ja. Nou, Zo'n figuur brengt dat. Ja, goed dubieuze figuur die het brengt, maar het thema op zich, ja, oké. Okay. Uh, Zou dat, dat nou kan... ook... Want dan, en dan, dan komen we een beetje buiten de, de, de Latijns-Amerikaanse context. Maar het, het, af en toe geeft het ook wel een gevoel... Hè, zoals misschien op sommige manieren ook de hele ontwikkeling wereldwijd, waar toch ja, langzaamaan kun je het niet meer verbergen, zal ik maar zeggen, wat er in het echt gebeurt. En zo zie je ook hè, nu ook weer in Australië een minister van Buitenlandse Zaken of Volksgezondheid. Je ziet het, eigenlijk, er voelen steeds vaker mensen zich geroepen om toch maar te komen melden, ondanks dat ze er zelf... Ik zou maar zeggen niet direct iets mee te maken hebben. Dus uh, uh, geen, uh, geen cannabisten of, uh, of uh -huh. iets. Maar yeah, om, om dus uh -huh. aan te kaarten van... Uh, hey, zoals een tijdje terug een discussie in Londen. Die uh, vol op het internet werd uitgezonden. En uh, uh, waar interactie mogelijk was. Naar aanleiding van die uh, club waar ook uh, Richard Branson uh, bij zit. Uh -huh. Dat was uh, die van die global... Committee on Drugs Policy of, zo, of zoiets. Ja, van die dan toch ook echt wel, ja. Het, het wordt zo zichtbaar, zal ik maar zeggen. Waar vroeger uh, uh, het nog een eeuwigheid duurde. voordat mensen door hadden dat het CIA-vliegtuigen waren. die van de Gouden Driehoek. Uh, uh, teruggingen met heroïne. Is dat in het informatietijdperk uh, wat moeilijker om dat uh, nog weg te poetsen, zal ik maar zeggen. Ja, ook omdat ze, door hè, om toch terug te keren even naar, naar Latijns-Amerika, ook omdat ze zelf, die criminele organisaties, allerlei dingen op de sociale media zetten. Ja. Ja, dus, dus ze brengen hun standpunten ook naar voren. En ja, dat was iets wat vroeger natuurlijk totaal onmogelijk was. Dat kan een krant gewoon een monopolie ja, hebben van tuurlijk. het drukwerk is van ons. Ja, en voordat je bij ja, de nationale televisie... En wij en... zullen geen propagandabuis voor de ja. georganiseerde misdaad zijn. Ja. Maar ja. tegenwoordig kunnen ze gewoon terecht bij blogs en op internet, YouTube, eh, noem maar op. En zijn er nou ook, um, ik zou maar zeggen... Is er ook een beeld van wat het effect is van dat die dingen op die manier dat is lastig, uh, naar buiten om, gebracht worden? Dat is lastig om te zeggen. Ik denk dat het wel een effect heeft... Maar ik denk dat het een veel groter effect heeft uh, wat mensen dagelijks zien uh, in, in de steden. Uh, wat ze meemaken en de criminaliteit die ze meemaken en de dooien die ze elke dag uh, op straat uh, vinden. Ik denk dat dat veel sterker werkt dan wat op de sociale media komt. Ja. Uh, uh, en je ziet het ook uh, als je de beelden ziet uh, bij lijken. Je ziet ook mensen die staan te kijken. Uh, uh, je zou het bijna kijkersfiles kunnen noemen. Er is ook een gefascineerdheid met, met dat geheel. En er is ook een zekere bewondering voor de narco's. Dat speelt ook mee. Maar ja, op het gros van de bevolking werkt dat natuurlijk als, als, als, als, als, als psychose die ontstaat. Dat je dat steeds maar meemaakt. Als je, als er schietpartijen in je buurt zijn en je moet in je eigen huis moet je, moet je op de vloer gaan liggen, dat soort dingen. En dat gebeurt regelmatig. Ja, ja en dat, je vertelt ook een keer dat, dus bijvoorbeeld, mensen. Ja, zelfs als het maar een kleine afstand is, dat ze hun kinderen gewoon met de auto naar school brengen. Van, dus het heeft een enorme impact op het hele, hele sociale leven van iedereen. De ja, sociale media hebben ook, ook een, een, laten we zeggen, een vrij gunstige invloed... ...in de zin van dat er waarschuwingen eh, eh, gepubliceerd worden. Hè, van als er iets gebeurt, want dat, dat hoor je niet van de autoriteiten... ...dat komt niet op de radio, er is dus vaak een, een radiostilte... Hè, ...zoals in Nederland eh, op het ogenblik. Hè, maar dat is dan een andere stilte, maar eh, de media... ...in verschillende gebieden van Mexico, die berichten niet over wat er gebeurt. Hè? Want dat is levensgevaarlijk. Dan worden journalisten gepakt en er zijn nogal wat journalisten doodgeschoten in Mexico. Dus die kijken wel uit. Sociale media die dienen om waarschuwingen te geven van hier is een schietpartij. En heel veel mensen volgen dat. Om maar te weten wat er aan de hand is. Of je bepaalde wijken niet binnen kunt... En dat, ja, dat is een van de goede dingen. Maar van de andere kant, de georganiseerde misdaad heeft dat ook in de gaten. En er zijn al een stel mensen van sociale media die geïdentificeerd werden, die zijn afgemaakt. Geliquideerd. Dus uh, zeg maar, uh, ja. Uh, ja. De, hoe heet dat, de administrator, uh, ja. de beheerder van het blog, jongens, pas ja ja, alleen maar als je, als je op uh, Facebook zit... met je eigen naam en die waarschuwingen... Uh, dat ja, soort dingen... Ja, ja. Ja, je bent zo uh, speurbaar. Ja. Ja. Dus, uh, we zullen eens even kijken. Ik uh, ga zo heel even een uh, klein stukje geluid uh, opzetten. Want uh, er komt een soort uh, omschakeling... Uh, van, uh, in de zender. Want... Uh, Rux Radio doet ook van 8 tot 9. Ojas is op vakantie. Ja, Dred, ik ga het doen. En uh, dat uh, is volgens mij voor de luisteraars gewoon uh, bijna niet uh, te horen. Maar omdat ik niet precies weet wanneer dat gebeurt... laten we dat gewoon uh, in een uh, stukje... Muziek. Precies. <laughs> Oké. Okay. Het is die schitterende muziek. Zou Brabant dit nou ook uh, kunnen maken? Dan iets anders. Carnavalshitjes met uh, drugsteksten. en zo. de ja, ja, jefe, ja. El botas blancas le llama en a lo respeta, supo dirigir el cartel, líder por naturaleza. El GF. El rugir de los motores, granadas y metralletas, vista hermosa en cuernavata, en lugar de aquella tragedia los medios informan que murió uno de los Leiva el Jefe de jefe, señores su nombre es muy conocido el jefe para los cuates, Arturo para los amigos no olvidaremos su nombre por muchísimos motivos El 16 de diciembre Señores, murió uno de los más grandes, con cuatro amigos cabrones que no quisieron rajarse. Cuatro amigos cabrones que no quisieron rajarse. Ya los andaban cazando desde la dichosa fiesta, donde cayó la redada y enturaron a la orquesta. La ley anda desatada quiere acabar con la fiesta. Jefe de jefe, señores, de apellidos vendrá Leyva. Las blancas le llena, ensínalo a lo respeta, supo dirigir el cartel, líder por naturaleza. Adelante, papá, ya llegó el GF. El rugir de los motores, granadas y metralletas, Mister hermosas en cuernavaca lugar de aquella tragedia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 Ja, dat hebben ze verhoogd. Het aantal deserteurs neemt ook af. Ja, kijk. Het uh, is zomaar gelukt, denk ik. We zijn nog hoorbaar, dus het is gelukt. Die kan hem uit. Zijn we nu is toch steeds hoorbaar? Dit was, uh, dit was een narco corrido uh Het -huh. uh -huh. wordt uh, langzaamaan een verzameling met allemaal, uh, zou maar zeggen, dooien. Allemaal ja. necrologieën. Uh, ja. Zo echt oud worden ze meestal niet. Uh, ja, sommige worden sommigen? wel oud. Hè. Ik bedoel, de top van cartel uh, kartel van Sinaloa, die, uh, de top 3, uh, die is nog steeds. Uh, ja, Chapo Guzmán is redelijk in de aandacht, we hebben het erover gehad, dat die misschien gepakt gaat worden. Hè? Ja. Eén uur voor de verkiezingen zo ongeveer, hè? iets in die trant. Ja. En met de andere twee, Mayo Sambada en Azul Esparagosa, daar hoor je niet zoveel over. En, en die Azul Esparagosa, <coughs> dat is de figuur die, die al uh, tientallen jaren mee draait. Uh, ja, ja, ja. Dat is iemand op de achtergrond die ook schijnbaar een hele goede onderhandelaar is. En, uh, en goed dingen kan regelen. En dat, uh, ja. Maar goed, die, die wordt niet gepakt. Ja. En zo zullen we er meer niet gepakt zo worden. Zo zullen we er meer niet gepakt worden. De top van, uh, van de CETA's, die is ook niet gepakt. Er is uh, ja. ja. dus één kartel wat behoorlijk uh, aangepakt is. Dat is het kartel van uh, Ariano kan. Felix. Oh. Het kartel... Uh, van Tijuana, zoals het heet. En waar net trouwens, gisteren geloof ik, de baas in de Verenigde Staten voor. 25 is, jaar. 25 jaar en 100 miljoen dollar. Oh, boete. Boete. Ja. En dat betaalt hij. Ja. Dus je kunt wel zien uh, wat voor geld om gaat als hij dat kan betalen. In, in, met een beetje argwanende redenering oh, kan je dus ook gelijk. nog zeggen. Dat de, dat de, de overheid ja. eerst iemand uh, ja. op een illegale manier een enorme bak met geld laten verdienen. Ja. En het vervolgens afpakken. Want ja. je zou bijna... De link naar bijvoorbeeld de ideeën van hoe je dus bijvoorbeeld bij Coffeeshop Checkpoint... Uh, gewoon vervolgens zegt, uh, doordat we je nu administratief uh, verklaren tot een criminele organisatie... is alles wat je al die tijd en belastingen betaalt, is allemaal toch crimineel, was witwassen Dus de rest is ook van ons. Ja. Dat is natuurlijk toch een... Uh, een, een je ja. zou kunnen zeggen, dan ga je gewoon met een... Pauze, kom je ja. gewoon tien jaar later? Zeg je van nou, uh, het is toch voor mij. Ja, nee, je kunt je, kunt je afvragen, er zijn, wat, wat die betaalt: 100 miljoen, dat is een enorm bedrag. En er zijn meer van dat soort deals bekend. Ja, de uh, Colombiaanse grootheden die gebruikt hmm. zijn, die een deal gesloten hebben in de Verenigde Staten. Ah. Uh, ik bedoel, die, die Benjamin Arellano die nu 100 miljoen moet betalen en uh, 25 jaar krijgt. Nou, op basis van wat hij gedaan zou hebben, hè, zou hij in de Verenigde Staten in feite de doodstraf moeten hebben, krijgen. Ja, ja. Dat krijgt hij niet. Ja. Hij koopt het af. En hoe hij... die de Verenigde Staten verdienen, aardig aan. En je zou kunnen zeggen, dat geld zou ze aan Mexico moeten geven, want daar heeft hij natuurlijk uh, ja. uh, de meeste schade berokkend Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zou me heel redelijk lijken, als Mexico dat zou eisen. Ook met anderen, ook de baas van het... Kartel van de Golf, die heeft ook zo'n deal gesloten. Ik geloof het, 50 miljoen dat hij betaalde. Ja. En ook 25 jaar. En dan is dus de ja. vraag wat over een jaar of vijf is zo iemand meestal wel vergeten. Dus ja. kan die al wellicht in een hele mooie cel ja. zitten. met een, een deal gesloten. Met een, een videomuur en ja. alles erop en eran En misschien ja. gewoon de eigen sleutel. Ja. ja. ja. Er zijn vragen in Mexico, sommige mensen zeggen, ja, moeten we ze wel uitleveren aan de Verenigde Staten, want uh, en die straffen, dat is niks. Uh, nee, want ze waarschijnlijk gedaan... als ze hadden gezegd, je moet 25 jaar hier de bak in en ons 100 miljoen geven, had hij dat nog liever gedaan. Dat had hij liever gedaan, want die gevangenis kan hij dan wel runnen. En dan dat zit zijn dus de... familie nog in de buurt. Ja, maar... ja, en die gevangenissen, die beheersen ze toch, dus ja. Dat, uh, dus, ja, nou, we zien hier gewoon aan de lopende band allerlei uh, uh, uit, grote mislukkingen van een vervolgingsbeleid. Waar het, uh, dus, uh, dat het, het, het, uiteindelijk komt het door het geld. Ja. Er wordt, uh, een, door een verbod creëer je een economisch vervelende situatie. Dat is eigenlijk waar je dan op uitkomt. Ja. Met uh, zulke overtrokken prijzen dat iedereen uh, losgaat. Kijk... Hallo, we hebben nog, nog meer bezoek. Het is, uh... hey. Speciaal voor jou, Klaas. Yes, we beginnen yes. op de chat te zeggen... Wie is die man met die mooie stem? Ja, <laughs> ja die kan ze wel. Ja, jij kan hem zien. Die andere mensen niet. Het is een heel klein mannetje. Ja, met, uh... Wie is een heel klein mannetje? Die met die zware stem, oh, ja. Klaas Wellinga. Het is een heel klein mannetje uit Friesland. Met uh, van die helemaal blonde haren... Nou, klein. Ik, ik, ik, ik, ik, ik help ik ben je een de beetje klaar, misschien. In onderwin ben ik wel uh, geboren. Maar. Die, die kartels die <laughs> zitten mee te luisteren. En die, die wegen elk woord wat ja, jij nee, zegt op een goudschaaltje. In, ja. En die, die ja. zijn van plan al om iemand af te zenden naar Nederland. Van uh, dit gaat helemaal verkeerd. Uh. Nou, misschien kunnen ze het ook nog als reclame zien, ze op Dat, op dat gezicht, zou ook kunnen. Op een rechtwaardige manier uh, ja. van reclame maken. Ja. Maar dit, dit zou ook nog reclame kunnen zijn. Ja, misschien dat, dat ze in Mexico ook denken, zoals Pablo Escobar in Colombia dacht. Hè. Die zei, de Kennedys die zijn groot geworden met uh, het verbod op alcohol. Ja, ik zal groot worden hè, met uh, de coke ja, En als dat gelegaliseerd wordt, dan nou ja, word ik net zo'n machthebber als de Kennedys. Uh, Mexicaanse drugskartel Chapo Guzmán, die toch al als een van de meest invloedrijke mensen ter wereld wordt gezien... Hè. Volgens Forbes een van de rijkste mensen ook uh, ter wereld. Misschien dat hij uh, politieke carrière kan uh, ambiëren. Dat, uh, hij al als wel eenmaal slim zijn. hij slim gerealiseerd wordt. Je moet wat vlug. in je macht hebben ja. om uh, ja. onder dat soort condities ja. Ja. Uh, alles te doen. Ja. Net als dat uh, belachelijke verhaal over hoe die bijna gearresteerd is. Huh? Dat is vertel, wel vertel. Ja, nee. dus geloof ik wel. ja, dat was een paar weken geleden. Ja. Toen, uh, Zat hij in Baja California, hè? dat is een deelstaat euh, ten zuiden van Californië, maar dan het Mexicaanse Californië. Prachtig gebied waar heel veel Noord-Amerikanen wonen ook. Euh, schitterende stranden en zo. Prachtige natuur. Goede landingsbanen voor ja, ja, grote vliegtuigen. Geen, ja. ja. geen enkel probleem. Ja. Uh, <tie> die waren ze op het spoor, Chapo Guzman, volgens de berichten. Ik geloofde niets van uh, dat hele verhaal zoals dat uh, in de pers uh, verscheen. Uh, hij zou een afspraak uh, hebben met een, uh, zoals dat in Mexico eufemistisch uh, heet, een sexo servidora hè? dat is een hoer uh, uh, hadden we nou nog een prijsvraagje van kunnen maken ja yeah. <laughs> als je dat uh, aardig uh, vertaalt dan is dat een uh, seksdienares dat is een prachtige benaming uh, dat, dat, dat, dat zou de gemeente uh, kunnen bedenken yeah. voor het Zandpad <laughs> En ze wisten dat dat uh, plaats zou vinden die uh, <laughs> ja <laughs> Ze wisten dat die ontmoeting plaats zou vinden en hij kwam ook, maar ze zei, ja ik heb nu mijn menstruatie, dus het kan niet. En toen is hij weer vertrokken en toen kwam politie en leger om Chapo Guzman te arresteren en dat mislukte omdat toevallig een prostituee haar menstruatie had. Nou, zo bracht, bracht hè, de politie in Mexico, de autoriteiten brachten dat het is wel een mooi in de wereld, het prachtig verhaal. Maar ik, ik hoorde er later iets over dat uh, ze inderdaad een tip hadden gekregen uit de Verenigde Staten. dat Chapo Guzman daar zou zijn. En dat er toen een uh, ruzie ontstond tussen de politie en het leger. over wie hem zou gaan arresteren. En de baas van uh, de politie, de minister van uh, Openbare Veiligheid, Garcia Luna. een hele dubieuze figuur die graag in de publiciteit uh, komt. die de meest bizarre dingen doet. Die heeft opgeheist dat de politie dat uh, zou gaan doen en het leger niet. <coughs> en de politie heeft dan allerlei blunders uh, begaan. En toen is Chapo man rustig vertrokken. Uh, maar het verhaal van dat er eens dus een eentje daar in een huis komt. Hè, de, de, de belangrijkste figuur in de drugshandel. Zonder uh, escorten, uh, zonder uh, lijfwachten of wat dan ook. Dat is al uh, zo bizar. Dat, uh, ik geloof er niets van. Uh, het is een... Soort publiciteitsstunt uh, geweest, van we hebben hem bijna gepakt. Uh, maar ook, ook hier zal wel omgaan ja. zo'n gezegde van uh, in een oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. Uh, in die zin, uh, dit, ja. dit is een oorlog. Ja. Ja. En uh, dus desinformatie uh, die giert waarschijnlijk uh, aan ja. alle kanten rond. En er zullen ja. ontzettend weinig mensen zijn die van al die specifieke elementen wel weten hoe de vork in de steel zit. Ja. Hier kom je ook niet achter, hè, wat ja. daar precies uh, gebeurd is. Maar, maar je kunt wel je vraagtekens uh, plaatsen bij de gebeurtenis. Ik bedoel, ja, dat is zo'n belachelijk verhaal. Hè, waarom de arrestatie van een van de belangrijkste criminelen... ...of de meest gezochte over de hele wereld... Hè, ...want hij staat nummer één op uh, internationale mm -hmm. lijsten... ...dat dat door zoiets toevalligs als menstruatie mislukt. Ja, het zou kunnen, toch? Het zou kunnen, ja. maar... Ja. Je weet het maar nog. Je weet het niet. Nee, nee. Maar het is wel heel bizar. Uh, ja. dat, uh, en ze hebben hem dus niet? Ze hebben hem dus niet, nee. Dat maar is duidelijk. Het, is, het zou ook uh, een beetje lullig zijn om hem nu te pakken. Hij moet... Op 30 juni moet die gepakt worden. Ja, want als zo iemand dus te lang van tevoren ja. gepakt is... Dan, gebeurt er van alles. dan heb je dus de kans op ja. wat je zegt een gewelddadige reactie. Ja. Maar je hebt ook een kans dat er dus allerlei dingen bekend worden... die als een enorme boemerang terugkomen ja, vliegen. Ja, dat, dat maken ze niet bekend hoor. Niet voor niks. Er zijn een paar Mexicaanse grootheden die in het verleden gepakt zijn. De Verenigde Staten eisen hun een uitlevering, maar dat wordt niet gedaan want die weten te veel die blijven in Mexicaanse gevangenissen dus echt de, de, de grootheden de echt, echt de belangrijke, die gaan er niet naartoe ja. en als ze er naartoe gaan dan wordt er een deal gesloten de deals die we al noemden een beperkte gevangenisstraf, een boete. En, uh, nou, misschien wordt een deel kwijtgescholden later. En, dat, en daar hoor je toch niks van. Of krijgen ze een andere identiteit en uh, betalen ze nog wat. Uh, nee. Ja. Dus het is, ja. Het, uh, het beeld is een, een beeld van. corrumperende uh, van, uh, werking van dit beleid uh, op alle niveaus. Uh, op talloze manieren. En ik, ik ben geneigd om een. Uh, om een, om een link te leggen naar wat je dus in het klein ziet in Nederland met zo'n uh, verhardend beleid. Waarin ja. dus in woord inderdaad van alles wordt beleden van ja we willen de grote boeven pakken. En in de praktijk kom je dus uh, voldoende berichten tegen over hoe mensen uh, voor minder dan vijf planten hun huis zijn uitgezet. Ja. Weet je, gewoon een gezin met kinderen. Het is te gek voor woorden. En uh, ondertussen de echte boeven die zitten waarschijnlijk zo dicht bij de machtbeoefenaars... Dat ze het vaak samen doen. Ja, ik, ik vind ook... de manier waarop men de hele zaak aanpakt... en ook nog rechtvaardigt... dat is zo hypocriet allemaal. Dat, dat, dat slaat nergens op. Dat, dat hele beleid dat, dat moet je op de vuilnisbelt zetten. Dat ja. heeft geen enkele zin. Want nu Mexico is... In het verleden was eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, produceerde marihuana. In veel mindere mate wat opium. Ja. En is eigenlijk pas echt in beeld gekomen nadat de Colombianen ja. de weg via de Bahama's een beetje moeilijk was gemaakt. En zij dus als alternatief de overlandroute via Mexico begonnen te benutten. Ja. En dat is uitgegroeid. In hoeverre zijn de Mexicanen nog steeds... Een, maar zeggen, een, een transit en, want ja. ik lees ook dat enorme laboratoria van metamfetamine ja. ja, ja, ja. uh, die, die, die Kiki Camarena die, is, uh, die is, heeft het niet overleefd omdat hij een ontzettend groot wietveld uh, vond ja. dus het, het neemt enorm toe ja. uh, is het nou ook dat in Mexico steeds meer productie plaatsvindt ja. het, het opvallende is dat uh, wat, wat Mexico produceert marihuana en uh, opium een kook, zijn ze de doorvoerhaven, maar wel van 90% van de kook. Het gros schijnt op het ogenblik uit Peru te komen, niet meer uit Colombia. Ja. En de Mexicanen hebben een vaste voet aan de grond in Peru. In Peru is het zelfs zo ernstig dat Mexicanen die Peru binnen willen, en dat is een voorstel in Peru, dat die een visum moeten aanvragen, terwijl dat vroeger niet zo was. Dus dat zegt al iets over de toestand in Peru op dit, dit moment. Maar wat ik laatst uitlees is dat het kookgebruik in de Verenigde Staten sterk aan het afnemen is en dat het gebruik van metamfetamine heel sterk stijgt. Nou, Mexico is daar de grootheid in en die kartels die hebben allemaal hun, hun laboratoria wat dat betreft. En, het voordeel is, je hebt geen velden meer nodig. Je kunt dat Aha. in de stad doen, bij wijze van ja, ja, spreken. Van tankwagens dat is, dat is, met grondstoffen. Ja, dat is wel ja. makkelijker allemaal. En je bent niet meer afhankelijk van Peruanen of Colombianen... en van het transport en van allemaal van dat soort dingen. Dus ze leggen zich daar heel sterk op toe op dit moment. En het schijnt een enorme vlucht te nemen. Een paar weken geleden hebben ze op een boerderij... hebben ze iets van 15 ton metamfetamine in beslag genomen. Nou, dus dat was een miljarden waard. Ja, ja, ja. Dat is op één boerderij. Nou, ze zullen er tallozen zijn. Ja. Dus, dus dat is booming business ogenblik. Dus business. ze zijn met dat geld, ik zal maar zeggen, aan het diversificeren, ja. uitbreiden. Uh, ik las ook wat dingen over hoe er dus af en toe vliegtuigen in her en der in Afrika landen. Ja. Uh, soms gewoon. Uh, ...ik zou maar zeggen in de woestijn gedumpt worden, gewoon laat maar staan. Maar men is dus ook bezig om nog verder uit te breiden Dus via Afrika naar Europa, ik neem aan ook de voormalige Sovjetrepublieken Overal waar geld is, is een markt. Australië, Nieuw-Zeeland. Nee, ze transporteren uiteraard ook naar Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is over voor de Pacific. Daar hoor je heel weinig van... Ja. Want het gaat meestal over ja. transporten naar de Verenigde Staten, maar de markt, heb ik ook wel eens gelezen, in Australië, die wordt beheerst door de Mexicanen ook al. En, dus, uh, ja. Ja, en in Afrika, Guinea-Bissau bijvoorbeeld, dat is een, een staatje wat in feite beheerst wordt door de Mexicanen. Hebben ze Zitland, overgenomen. En, hè? Hebben ze ze ongeveer ja. overgenomen. En daar kun je rustig landen. Dan heb je niet eens de noodzaak om op, in een woestijn te landen. Of zo. Je kunt op het, Kun je het vliegtuig nog een keer gebruiken. Ja, natuurlijk. Ja. Je kunt daar op het vliegveld landen. Ja. Iedereen is daar gekocht. Ja. En als ze niet gekocht zijn, dan gaan ze eraan. Is, ja. en, en ik neem aan dat, kijk, de Chinezen, dat is een... De alle, alle grote automerken focussen thans op Chinezen. BMW ja. past zijn ontwerpen zelfs aan aan de Chinezen. Eh, niet meer aan de Duitsers, zal ik maar zeggen. Ja. Eh, ik kan me voorstellen dat allerlei van die nieuw rijke Chinezen... opeens ook kennis gaan maken met de eh, voormalige rijkenhobby, ja. hobby... dat is wat, eh, wat, eh, wat kooksnuiven. Ja. Dus ja, daar zal, en het zijn er veel. Dus, ja. eh, en ook heel veel rijken. Ja. En heel veel van die mensen weten ja. van gekkigheid niet... wat ze met hun geld moeten doen. Nee. Ja, veel van de grondstoffen van metamfetamine komen uit Azië... En die komen zo Mexico binnen. Dus in wezen, op wereldschaal, mondiaal, heb je een, een beeld van hoe aan één kant... Dus met de productie van allerlei uh, wapens, grondstoffen, uh, ik weet niet wat allemaal... Een heel stuk industrie of eigenlijk legaal draait. Dat gaat in een soort circuit wat vanwege een verbod kan functioneren in drugshandel. Iets wat, nou, ik denk... Uh, meer dan 90% van de mensen hebben op zich behoefte aan een roes. Ja. Want daar komt het toch steeds op uit. Ja, nee, Grote is... delen van de wereld drinken wat minder dan de Europeanen en de Russen. Dus die, die gebruiken ook andere dingen. Overal. Dat is heel logisch. Ik ja. bedoel, je moet gewoon uitgaan van dat feit. Dat is een feit. De mensheid die zoekt altijd naar bepaalde middelen om te ontsnappen uit de dagelijkse realiteit. En niet van iets is het carnaval ingesteld om, om dat te doen. Een katholieke traditie. Dat moet je accepteren. Zou ze, nou even, even tussen de ja. zou ze dan die jongetjes tijdens het carnaval juist niet hebben lastiggevallen... Nee, of juist het, wel? Ik denk het juist niet. Juist niet, hè? Nee, precies. Juist nee, nee, nou even bevrijd. <laughs> Daarom zijn ze dan zo blij. Nou, ja, gewoon. Ik denk toch een heleboel van. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja die. Van, ik heb... Uh, want je had, uh, die USB Nou, je had die USB-stick... Nou, USB en ik heb oh, ja. dus uh, ook nog uh, mijn... Uh, een beetje, en dat is gelukt. Uh, zodat we dus, uh, even, we kunnen eventueel ook nog, uh, kijk hoe dat... Want we hebben hier dus ook oh, nog wat, want, want je had dus met de USB-stick nog ook de connectie naar een aantal dingen die aan het veranderen zijn. We ja. hebben het een, uh, nou, een jaar ja. geleden al wel gehad, puur over de narco corridors of anderhalf jaar geleden. Ja. En, je vertelde op een gegeven moment dat dat, ook, dat dat aan het veranderen is. Dat eigenlijk de hele intentie, de, de, de aard van waar het over gaat en hoe dat gaat, dat dat, dat, dat, dat beweegt. En die dynamiek die dient in wezen weer ook om een beeld te krijgen van wat is er nou allemaal aan de hand. Want soms dan zijn dus de muzikanten op de een of andere manier beter ingevoerd dan de journalistiek... Ja. Of de andere bronnen? Er worden aardig wat uh, muzikanten tegenwoordig weer doodgeschoten. En dat, is, uh, en dat heeft zeker te maken... Ik geloof dat er dit jaar al uh, acht uh, zijn doodgeschoten. Maar en er uh, rappers bij? Uh, rappers zullen ook doodgeschoten zijn. Uh, heb ik ook wel eens een keer gelezen. Maar in het algemeen wordt daar niet over bericht. Uh, die worden uh, gerangschikt onder de normale slachtoffers. Maar als het uh, zangers zijn van Narco Corridos... Dan... Wordt dat wel uh, belicht? Dat is heel opvallend. Ik heb een paar keer uh, gelezen dat rappers in Ciudad Juarez doodgeschoten zijn. Nee. He, maar dit, dat vind ik dan op blogs uit Ciudad ja, uh, Juarez uh, bijvoorbeeld. He, maar in de Nationale Berichterstuif, in de kranten, nee, daar vind je er niks over. Maar rappers worden ook zeker doodgeschoten. Ja, uh, je ja. ja, nee. zit ook echt ook een niet. beetje in zo'n milieu. Ja, ja. Ja. Maar het, ja, ik, ik weet niet of je wereld weet wat er verandert op het ogenblik in de muziek. Uh... Nou, en ook, want je was ja. met die films ook, dus je, ja, je houdt sorry. in bezig. Want jouw interesse is van origine, ik zou maar zeggen, veel meer de cultuur. Dus uh, film, muziek, literatuur. Ja. En vanuit die insteek heb je gewoon ja. gezien van, nou, dat gaat zoveel ja. hier over, uh, over uh, ik zou maar zeggen, de drugs. Ja. Ik, yeah, dat je bent gaan colleges gaan geven, omdat... Ja. een in te bedden in een, in een beeld van kijk, eens, uh, zo zit het een en ander. Uh, zo, zo, dan snap je nog een beetje van uh, wat er gebeurt. En een van de interessante onderwerpen, op de, of dingen op dat moment, was van verdraaid. De muziek is een hele. Op dat moment was dat eigenlijk nog een beetje een ik zal me zeggen, onderschatte bron van informatie. Ja. He, want uh, ja, je kunt naar muziek uh, kijken van, goh, leuke carnavalsnummer of zo. Van, en dat was het dan. En uh, doe maar de volgende, nog een muziekje he, van, uh, op die manier. <coughs> en de, hier bleken dus dingen gezegd te worden van, nou, van, uh, dat gaf zelfs bij sommige dingen uits, uitsluitsel over hoe iets gebeurd is. En inmiddels zijn er dus ook nog... Een heleboel films bijgekomen, een heel soort filmindustrie. Met, uh, met uh, helemaal onbekende acteurs of uh, weet ik wat, financiers. Maar het, uh, het gaat wel door. Dus ik hoorde wel eens de suggestie dat ook sommige uh, grootheden gewoon zelf heel veel geld neerleggen. van ja, om ik zal maar zeggen, via een omweg toch een beetje een, uh, een, een, een ego-document te fabriceren of. Uh, ja. Anderzijds uh, misschien in het algemeen hun, hun ja. branche uh, ja. een beetje in een lichte ja. stellen. al ja. hoeft dat niet echt. Ja. Ja. Een van de grote killers van vroeger, van Sinaloa, maar toen de splitsing in Sinaloa plaatsvond, toen een groep de Beltrans zich had afgescheiden, toen ging die met de Beltrans mee. Uh, La Barbie wordt die genoemd. Die heeft 900.000 dollar betaald om een film te laten maken over zijn leven. Hij heeft nooit bekend wie de film gemaakt heeft en dat soort dingen. Maar de film is op een gegeven moment op internet wel verschenen. Dus je kunt hem daar vinden. Maar wat je de laatste tijd ziet, en dat is ongeveer sinds 2009 moet je zeggen. Dat is wat ze noemen de Movimiento Alterado. De, het ver, de verstoorde beweging, de gestoorde beweging zou je het ook kunnen noemen, uh, in muziek en in film. Uh, ze maken films ook, maar er zijn ook twee grote maatschappijen die films maken uh, om de hele drugstoestand uh, in beeld te brengen. Dat zijn een soort glamour-producties uh, over de wereld van de narco's je ziet de luxe huizen waarin ze wonen, de luxe auto's je ziet schietpartijen, prachtige vrouwen erbij, allemaal van dat soort dingen een glamourbeeld, dat is een enorme industrie, er worden honderden per jaar gemaakt van dat soort films en die komen niet in de bioscopen of wat dan ook, die gaan rechtstreeks de supermarkten in en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld liggen ze in Walmart in het zuiden, liggen ze naast Mexicaanse voedselproducten en daar liggen die dingen. Ja, die worden verkocht bij het leven. is zijn hele goedkope producties. Het kost iets van 20.000 dollar... om zo'n filmpje even te maken. Doen ze in een week. En, en ja, die worden masse geproduceerd. En die, zoals de Amerikanen zeggen... die glamorize... Die, die maken het tot een prachtig beeld van de hele narco-business. En daarmee wereld. dus een permanente stuwende kracht ja, ja, ja. voor weer jonge lui die denken: van ja. dat wil ik ook. Ja. En hetzelfde met de muziek, het Movimento Alterado. Maar ik bedoel, die presenteren ook dat glamour-beeld van, van de narco-wereld. Maar wat opvallend is de laatste tijd, op zich is het eigenlijk niet zo opvallend, maar. Kijk, het, het geweld in Mexico wordt steeds beestachtiger. En die liedjes die, die volgen eigenlijk wat er gebeurt in de werkelijkheid. Maar die presenteren dat als iets zeer positiefs. Dus je kunt liedjes hebben waarin gezegd wordt... ...wij houden van de mensen te martelen, we houden van de mensen de, de af te maken... ...we houden van de mensen te onthoofden, allemaal van dat soort zaken. Dus die liedjes volgen in feite vanuit de visie van de narco's... Wat er gebeurt. Maar dat hebben ze altijd gedaan. Alleen de situatie is steeds gewelddadiger geworden. En deze beweging die pakt dat extreem gewelddadige, ook in de liedjes. En als je ook op YouTube ziet hoe ze die liedjes presenteren. De clips die erbij zijn, die zijn ook ongelooflijk gewelddadig. Daar zie je. Uh, aanstalten gemaakt worden om mensen te onthouden en uh, allemaal van dat soort uh, zaken. Dus dat is een trend die, uh, die de laatste tijd uh, aan de gang is. Uh, maar van de andere kant kun je zeggen: ja, ze hebben altijd gevolgd wat er gebeurde. Mm -hmm. uh, en je leest het ook in de kranten natuurlijk, uh, dat het gebeurt. Alleen hier wordt het op een redelijk positieve manier gebracht. Het wordt eigenlijk verheerlijkt. Het, uh, het wordt verheerlijkt. Ja. En dat betekent natuurlijk ook. En dat, dat in Mexico is het vrijwel verboden om dat soort muziek te draaien. Groepen die dat soort liedjes zingen, die worden ook ja, ten dele verboden. Maar ze zijn heel populair. En daar komt iedereen op af, op dat soort feesten, als, als die dus, groepen optreden. Dus op, op die manier heb je zelfs nog een keer weer een soort doorwerking waardoor er een soort splitsing ontstaat tussen, je zou kunnen zeggen aan de ene kant het gezag en aan de andere ja. kant de wereld waar de mensen feitelijk kinderen zitten ja. ja, dit ondermijnt uh, het, de hele war on drugs in Mexico ja. zou je kunnen zeggen ja. Ja. En daarom willen ze er ook iets tegen doen. Maar ja, dan zit je met problemen als vrijheid van meningsuiting noem maar op. En dan kom je dus langzaam weer ja. in, die, in die structuren waar ja. het ooit ook in Nederland was. Toen ze dus met, uh, met die acties bijvoorbeeld van marihu Hoe. Uh, kattenbrokjes in zilverpapier inpakten en uh, lachend zaten te wachten. Totdat ja. de politie eindelijk doorrad van: oh, het is geen stukje hash. Ja. Uh, op die manier kun je mensen flink. Uh, flink dol maken, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen neem ik aan dat als de sfeer verhardt en verscherpt... dat er steeds meer, al op dat punt, al een geintje... dan ga je de gevangenis in. Ja. Uh, dus in die zin komt dan toch ja. via een omweg... die vrijheidsvermeningsuiting ja. toch onder druk te staan. omdat ja. het uh, Je kan nu al, als je, in het, als je in het Engels een tweet produceert... mensen, let op... Hè, en hij is leesbaar dus in het Engels, in Engeland... dan kan je voor smaad naar Londen gehaald worden... en het proces ga je verliezen. Dat is niet normaal meer. Ja, Grappig is dat de, grote, de topgroep hè, van, van de narco-liedjes... van de drugs de Tigris, of Tigris del Norte... een paar weken geleden traden die op in Chihuahua... en de meest gewelddadig gestaapt in, in Mexico... En daar zongen ze een paar liedjes. En eh, toen hebben ze daarna een verbod gekregen om de komende twee jaar daar op te treden. Ze mogen niet meer op te treden. De organisatie die het gedaan had, die kreeg een boete. Omdat ze liedjes zongen over de narco's. Maar ja... Ja, nu krijg je ook nog een zwarte markt voor sommige liedjes. Ja, maar die liedjes die verkopen ja. als de ziekte... Dat, en, ja, dat uh, bedoel ik. Net als de drugs ja, zelfs. Het soort, uh, ja. Een verbod uh, werkt aanverrecht. Uh, we, we hebben straks een soort sluikhandel in uh, het liedje Nederwiet van Doema, uh, wat uh, officieel verboden is. En voor 100 euro op de zwarte markt uh, gaat nog een cd'tje van hand tot hand. Het wordt wel extra spannend om hem te kopen. Dat bedoel ik. Ja. Dat is ja. toch... Uh, dat hebben we nodig. Eindelijk. Dus uh, meneer Opstelte. <lacht> zou u zo vriendelijk nou, willen zijn. We over dus, Of dat ja. gaat kunnen. Dus. dus bij die voorbereidingshandelingen. toch ook nog gewoon alles wat er maar over gaat. Gewoon, uh, Als het er maar bij in de buurt komt. Precies. het ja. spotgrond, dat gaan we verbieden. Ja. Ook gewoon alles. U moet, dat houdt het spannend. Dan willen wij meer betalen. dan doen we er wat voor. Nee. Dat is misschien wel de oplossing voor de crisis. Gewoon alles verbieden. ...dan de de kan in ieder geval iedereen heeft een eerlijke dan, kans om <laughs> Nou ja, maar daar zie je dan de waanzin... ...dat dus ja. zo'n suggestie... Uh, daar, daar, daar willen ze opstel te pareert in die zin zo'n suggestie met van... nee, want het, is, uh, het betreft hier een, uh, een slechte zaak en het uh, criminaliteit... en dat willen we tegen elke, tegen elke prijs bestrijden. Dus we gaan het helemaal niet hebben over dat je via de achterdeur van de coffeeshop... Uh, gewoon een gedeelte van wat er toch al aan de voordeur echt gewoon zo uitgaat... en waar je dan over de verdiensten uiteindelijk belasting betaalt... Uh, ...en laten we dat leveren... ...of maken... of produceren... ...maar nu hè... Dat, uh, ...dat mag je er niet bij boeken... ...je mag de bestrijding... ...dat is een goed, uh, goed ding... Van, uh, ...want dan ben je geld aan het uitgeven... ...tegen criminaliteit... ...ja, wel, maar dat is gewoon net zoals dat er bij de VN... ...feitelijke drugs geregeld zijn... ...als je daar iets wil bespreken... ...dan kom je bij dezelfde commissie terecht... ...die verantwoordelijk is voor de bestrijding... Ja. ...en ja... Die gaan natuurlijk niet hun eigen banen onmogelijk maken. Die gaan nee. daar niet zeggen: van oh, we zitten hier met 350 mensen. En uh, het lijkt ons een goed idee. Gewoon legaliseren die hap, dan heb je ons niet meer nodig. Ja. Dat zal het hele repressieapparaat nooit zeggen. Uh, nee. nee, en uh, dat is dus het probleem ook eigenlijk. Eén van de problemen. Ja, nou ja, in ieder geval. Het probleem begint altijd bij staten. En zeker met organisaties van staten wordt het nog gekker. Nou, maar Want misschien... De staat is al een compromis van hier tot ik voor waar ik voorwaar. En dat kan alleen maar erger worden. Ja, maar inmiddels heb je natuurlijk toch dat uh, bij de honderd grootste economieën van de wereld... Is, uh, ...de helft, dat zijn bedrijven. Dus uh, in heel veel gevallen komen bedrijven inmiddels prima mee met staten. En hoeveel en, daarvan zijn in Nederland gevestigd? Uh, ik denk een heel aantal. Ja. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan hebben we heel veel uh, in de melk te brokkelen. Kijk, inmiddels uh, werkt het wel. Oh, ja. dus, uh, Ondertussen wordt hij uitgezonden. Nou ja, ja, dat, oh, ja, ze horen gewoon ons praten. Maar het, ja. het beeld uh, is ja, gaan ja. draaien. Dus uh, hij springt gewoon verder, geloof ik. Ja, het was een klein foutje. Uh, het is van, de, van uh, de Los de Narco de. juniors. Dat, nee. zijn, dat zijn dus films die je voegt bij ja. het le, momi, <coughs> Movimiento Alterado. Ja, dit, is, uh, dit is, geeft een beeld inderdaad van, van de nieuwe liedjes en de nieuwe films uh, die uh, gemaakt worden. Ik zag net uh, zeker Jorge Rijnosso, uh, regisseur, uh, deze niet, maar de man met een baard die in de voorde was. Uh, die, uh, die heeft uh, honderden van dat soort films gemaakt. En, uh, en die zegt ook rustig: uh, bij het maken van die films werken we samen met de narcos. Uh, en we vragen ze permissie. Ja. En we laten ze zien wat we gaan doen. Want als we een fout maken, dan is dat levensgevaarlijk. Ja. Die zegt, uh, het zijn vrienden van ons. En, uh, ja. zou, nou, zou nou, vraag tussendoor. Zou nou die... Uh... Die regisseur die toen furore heeft gemaakt met de film El Mariachi. Hè, die dus mm -hmm. ook voor 10 of 15.000 dollar gemaakt was. Ja. Uh, wereldwijd verkocht. Hij zei toen ook: Ja, die films die maken we anders voor, voor de videotheek, voor de supermarkt. Uh, ja. Die gaat gewoon het in en dat wordt verkocht. Zou die ook uit die hoek komen? Of. Uh, ik, denk het niet. ik denk het niet. Want hij had wel heel veel wapens in die gitaarkoffer. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens uh, gelezen over een muziekgroep die uh, gefinancierd werd door die killer. Uh, de chef-killer van het uh, kartel van Sinaloa, La Barbie. Een muziekgroep... Uh, en die stond op zijn loonlijst en die muziekgroep die regelmatig in de VS op die hadden en daar ging ze, nee, ze de grens oh. op over. en in hun uh, in de hoezen en uh, in hun muziekinstrumenten daar zat altijd een lading kook als ze ah. de grens over Oké, okay, ja Herman Brood die nam alleen maar voor zichzelf mee maar dat was ook was, flink dit, wat dit was om te verwonderen. Ja. Ja. Ja. maar nog niet zo je kent dat mopje van die uh, zeg maar uh, Zo'n moeilijkste jongen die uh, Violes heeft. Althans, het mopje is van lang geleden hoor. Ja, ja, nee. Je hebt zo door welke tijd. <coughs> en dat hij bij de vioolleraar zit en maakt zijn koffertje open. En er ligt een machinegeweer in zijn koffertje. En die zegt, oh shit, er zit mijn oom met de verkeerde koffer in de trein. Ja. Ik moest er even aan denken. Ja, is... <laughs> ja, allemaal oude mensen hier zien. Oude mensen, ja. kan, kan, kan. Ja. We kunnen de treincamping... Uh, Wij weten weer. dat nog. <laughs> ja. <laughs> Zoiets, ja. Ja. Ja. ja. Nederland op zijn smalst. Ja. Miss Bala, kijk. Dat is de trailer? Of, dat uh, is de trailer van Bala. Uh, de Amerikaanse Miss Bala. trailer, ja. Die komt uh, over een paar weken dus. In uh, De bioscoop. En die film, die ga je dus, uh, je hebt hem nog zelf nog niet gezien, ik heb hem wel gezien, ja. maar die ga je dus voor het uh, Latijns-Amerikaans Filmfestival uh, hier in Utrecht, uh, half uh, april. Inleiden, ga je nou. deze inleiden? Ja. ja, en dan zal ik het hebben vooral over die cultuur die eromheen hangt. En, en Dit gaat over een mis, de schoonheidskoninginnen. En dat is heel opvallend. Uh, alles beweegt zich in dezelfde sfeer. En dat Aha. verklaart ook de populariteit van die uh, narco's. Ja. Al die misses die zitten ook in die beweging. En het is gebaseerd op een echte miss, Miss Sinaloa. En die gearresteerd is een keer, maar vrijgelaten omdat ze er niks mee te maken zou hebben. Uh, ik denk het wel trouwens, maar ze zal best geweten hebben wat haar vriendje deed... Uh, ja, ja, deze, deze dame die, die gaat dus op een gegeven moment dan ook, uh, die heeft natuurlijk een hele slanke taille mm -hmm. En daar kan, ze, kunnen ze dus een heleboel bundels met uh, dollars omheen uh, plakken met uh, gaffa tape ja. En dan ziet ze er nog steeds heel slank uit ja. in een jurkje. Op, uh, en dan gaat uh, ze dus de grens over. Ja, op de USB-stick uh, zit een uh, categorie uh, Laura Suniga. Ja? En Laura Sonjiga is de Miss Sinaloa op wie het gebaseerd is. Ik heb ah, een zootje ja. foto's van haar uh, gedownload een keer. Dat is zo'n fotootje. Dat is zo 70. Dat is een prachtige vrouw, echt. Okay. Nou, als je, er ik schrijf geloof ik negen foto's op van haar. <laughs> Hele... <laughs> ik dacht als ik ooit nog een verhaal daarover hou, dan uh, toon ik dat. Uh, Laura Zuniga, ja. Gewoon de eerste? Ja, die is het. Dan krijgen die foto's. Zij, ja, wow, dat is, kijk eens. Zomaar een... Uh... Nou, die, uh, ja, die... Ja. Dat is de basis van de film Misbala Bala, zij. Ja. Hè, toen zij gearresteerd is... En zij is de baas van de drugs? Nee, nee, nee. Ah. Zij, zij was uh, de vriendinnetje van een van de drugsfiguren. Ja, ja, ja. Een kartel van Juarez. Ja. Dus je hebt uh, negen foto's of zo. Je... Maar het valt wel mee hoor. Hoeveel dollars daarbij kunnen. <laughs> ja. ja, ja. Dat, uh... oké. Okay. <laughs> Misschien een massief gouden behaatje. Oké. Okay. En dan heel soepel mee rondlopen. Mm. Ja, ja, ja, dus je kunt... Maar dat is natuurlijk op zich. Kijk naar de miljonairsfeer. Het is hetzelfde sfeertje wat overal met geld tevoorschijn komt. Er wordt gepronkt met dure, onzinnige machines. Gepimpte telefoons. Dat is de een narcowereld. Die doen datzelfde. Ja, hetzelfde. De mooie vrouwen, de auto's, de luxe huizen. Mooie huizen. De hele rot. En wat dat betreft. dat beeld wordt gecreëerd in die films ook. Of ze tonen dat. En in die liedjes wordt het ook gezegd en die trailers en de clips etcetera, dat is heel aantrekkelijk voor een land waar uh, uh, de helft in armoede lijkt ja het is, bijna zo, het is ook een soort structuur zoals je ziet dat de grootste loterijen ook doorgaans daar zijn waar toch veel armoede is. Er wordt in een structuur van ongelooflijk groot verschil tussen boven en onder, uh, wordt continu, uh, ik zou maar zeggen, gezwengeld om uh, die, die wil wakker te houden van wij willen allemaal met elkaar concurreren om, om een kans te maken op dat ene plekje daarboven. Ja, dus, dus wat, wat veel mensen ook zeggen: kijk, wil je het probleem in Mexico oplossen, dan moet je de recruteringsbasis moet je wegnemen. En je moet mensen een toekomst bieden. Ja. En je moet een einde aan de armoede maken. Dat, ja. dat soort uh, dingen. Ja. Ja, dan, dan heeft het geen aantrekkingskracht meer. Het zal altijd aantrekken, natuurlijk, omdat je uh, veel geld maar veel minder dan nu. En nu doet men dat uit, uh, uit noodzaak. En uh, vroeger, uh, ja. vroeger niet. Ja. Dus uh, ja. Ja, ze moeten haast wel daarin. Ja. Uh, de andere mogelijkheid was naar de VS uh, vertrekken uh, ja, en daar werk zoeken. Maar dat wordt steeds lastiger. Die grens wordt steeds meer bewaakt. Uh, hè. En je merkt ook dat steeds minder mensen een poging doen om die grens over te gaan. Dat neemt af. Dat neemt af, Ja. En dat komt ook door dat grote hek, of is ook, dat gewoon... Ook natuurlijk, door de vervolging ook in het zuiden van de Verenigde Staten, ja. de criminalisering van uh, migranten, ja. uh, dat is ook uh, wat daar gebeurt, en dus dat neemt af. Ja. En ze pakken veel minder mensen op dan voorheen. En, uh, dat is een rechtstreeks gevolg van ja, al die wetten die worden aangenomen in het zuiden van de Verenigde Staten, dat uh, migranten gecriminaliseerd worden, ja. ja. Dus men probeert het niet. En bovendien voor migranten die uit Centraal-Amerika komen, die door Mexico gaan. Mexico is levensgevaarlijk voor migranten. Vrouwen, zeker. Er zijn cijfers hooggekend dat alle vrouwen die uit Midden-Amerika via Mexico in de VS proberen te komen, dat zoiets van 60% onderweg verkracht wordt. Ja, dat zegt dan iets ja. over de toestand. Nou en ook, ook een aantal van die ja, grote vermoord, moordpartijen. Natuurlijk, natuurlijk, waar ja, dus ja, ja, ja, echt gewoon zeven ja. hele busladingen mensen. Ja, dat ja, dat ja, waren ja. ook migranten. Want dat was een doodsbenauwd persoon. Ik geloof het Ecuador. Ja. Ja. Die ze dus echt... Nou ja... Het ze... uh, opvallende is dat ze blijven proberen om de VS uh, in te gaan, ook al weten ze hoe gevaarlijk Mexico is om daar doorheen te gaan. En dat zegt iets over de wanhopige situatie waarin ze zitten. Ja. En dat ze hun leven op het spel zetten om een toekomst te krijgen. Ja. En ze weten dat ze hun leven op het spel zetten. Het is ook net zo terecht in Mexico, mm -hmm. van uh, dat hele Amerika. Ja, zo. ja, ja. ja. ja. Ja, die kan. Ergens daar bij Panama gaat het over een heel smal uh, stukje. Ja, ja. ja, ze komen iets, iets noordelijker. Hè? Ze komen van, uit Honduras, uh, Guatemala. Uh, dat zijn Nicaragua. Maar Honduras en Guatemala zijn vooral de landen waar ze vandaan komen. En die krijgen dus in toenemende mate problemen. Want dat is wat de afgelopen tijd, ja. wat me dus opvalt. Ja, maar dat is het andere probleem. Dat is wat de kartels die vestigen zich daar. Ja. En die beheersen gebieden in, in die landen. En beheersen natuurlijk ook autoriteiten met hun geld die ze omkopen. En ja, nou, is, dat is het logische van het hele, hele systeem. En uh, kijk, voor, voor, voor hoe het verder gaat. Hè, van, je hebt ook wel eens gezegd van nou, eigenlijk... Uh, het, het, het reguleren... of het legaliseren... dat maakt uh, eigenlijk geen verschil meer. Want inmiddels hebben die ja. kartels... zoveel andere... inkomstenbronnen... ook nog erbij betrokken... dat zelfs als je dat uitschakelt... dan maakt dat eigenlijk niks uit. Terwijl ik, zou, ik heb zelf daar... meer bij van... Nou, ...alle kleine beetjes helpen. Ja, nee, en, dat uh, denk ik ook. Hoor. En een, een middel ook. wat mensen ja. steeds weer innemen... Dat, ...dat net als koffie, sigaretten, eten, al die dingen... ...dat is gewoon een soort... ...dat is een continuïteit... ...en uh, die continuïteit ja. levert heel veel geld ja. op... ...op de lange duur. Ja. Ja. En dat het dus... ...ik denk toch wel dat... ...een vorm van reguleren... ...iets doen aan gewoon... Een alternatief bieden ja. voor een verbod, zou ik maar zeggen. Dat, dat, uh, dat, je, daar, uh, dat je daarheen zou moeten. Weet je, dat je er in ieder geval over gaat praten. En uh, serieus overwegen wat de mogelijkheden ja. zijn. Ja, nee, ik, ik onderschat uh, dat hele zaakje niet. Maar je neemt. Uh, het helpt inderdaad, voor een deel, het reguleren. Waar nu over gesproken wordt, is bijvoorbeeld alleen maar het reguleren van marijuana. De grote industrie is dus metamfetamine op het ogenblik. Dat zul je dan ook moeten gaan reguleren. Want anders hebben ze nog steeds die enorme inkomsten daar En worden ze ja. nog steeds macht. Dus je moet in één klap alles reguleren. Als je iets wegneemt, dat helpt. Dan hebben ze iets minder inkomsten. Maar de inkomsten van marihuana... Voor de Mexicaanse kartels, die zijn niet zo groot. En dat, dat stelt niet zoveel voor. Inkomsten komen uit andere dingen. Okay. Dus dat zul je ook moeten doen. Ja, maar ja, je maakt een begin. Je maakt een begin, prima. Ook... Alleen, je maakt een begin, stel dat je het volgend jaar invoert, dan werkt dat misschien niet. Maar dan zul je de volgende dingen moeten reguleren. En voor mij moet je er één klap doen. En ja. waar doet niemand, dat kan ik ook donder op zeggen. Dat, dat zal niet gebeuren. Dus de ellende zal gewoon doorgaan. En uh, de ellende gaat door, dat, uh, dat is een beetje het algemene beeld wat we om ons heen zien. Uh, het is zelfs zo ver gekomen dat die ellende heeft vaste voet aan de grond gekregen in Nederland, wat we nooit verwacht hadden. Uh, Nederland wat toch uh, als een van de weinigen al heel lang blijk heeft gegeven van een, uh, ik zal maar zeggen, een wat uh, realistisch uh, beeld en um, daarbij passend beleid aangaande de drugs... Middelen, maar ook hier, uh, nou ja, is de waanzin inmiddels aan de macht. Ja. Uh, dat, Houdt dat in dat we langzaam naar, uh, ik zou dat, dat we beland zijn in een uh, pre-revolutionair tijdperk? Nou, dat <laughs> denk ik niet. Uh, ah, als ik denk jammer. Over, of jammer, uh, ik zeg. Ja, <laughs> denk over een pre-revolutionair tijdperk. Dan denk ik meer aan een socialistische revolutie. Of een anarchistische revolutie. Een nou ja, dat zou toch kunnen. Ja, nee, prima, dat wordt toch ergens. Uh, of, nee, maar ik bedoel meer ja. van. Je ziet dus een soort stapeling van heel veel dingen. Dus hmm. hè, in, in de economie zijn ja. dingen aan de gang. Dat, ja. dat, dat, dat, dat is voor een mens niet meer te bevatten, zoveel nullen. Hè? Uh, van. Uh, en, en dat gaat gepaard met onder andere dus dit... dat uh, een drugsbeleid hier in Nederland... dat lijkt voor het kabinet <coughs> vooral te gaan over coffeeshops. Terwijl dan uh, aan de andere kant... dus met de GHB loopt het de spuigaten uit. Ja, daar hebben we al een zin aan gewijd. Uh, kinderen en alcohol... <coughs> dat is een ander, andere afdeling, zou ik maar zeggen. En zo gaat het maar door. Dus van de wezenlijke dingen lijkt het alsof er steeds minder iets zinnigs gezegd wordt, of uh, een kant op gaat. Dus je, het lijkt alsof je dan op den duur hè, daarmee een soort, ik zal maar zeggen, toch onvrede gaat krijgen, waardoor steeds meer dingen een eigen leven gaan leiden. Want in Mexico heb je dus ermee te maken dat de mensen hebben hun eigen muziek, hun films, cultuur, een hele doen. En je moet eigenlijk gewoon zorgen van, zorg maar dat je niet met de overheid te maken krijgt. Nou, dat zijn dingen, dat zul je ook hier in Nederland. De coffeeshop was juist een teken van, kijk, daar is die. We kunnen er kijken, we kunnen, we kunnen dingen bedenken, we kunnen, we kunnen iets doen. En als je dat vernietigt of steeds kleiner maakt, het blijft doorgaan, maar op een ander niveau. Ja, kijk, als je het vernietigt en al die verbodsbepalingen die, die tonen dat aan... En dan werkt het averechts. En dan, dan krijg je de meeste criminele toestanden. En, uh -huh. uh, de voorbeelden uit Mexico duiden erop. Als je in Nederland steeds verder gaat in het verbieden van dingen. Dan uh, maak je alleen maar dat de criminaliteit steeds meer zich meester maakt van deze, deze ja. zaak. Ja. En dat is een averechts beleid. En, en dat is wat ze aan het doen zijn op het ogenblik. Uh, en de andere stap maken van totale legalisering nou ik heb er nog niemand over gehoord van politieke partijen ze hebben het wel eens over legalisering van wiet, oké okay, prima en het aanleggen van velden maar totale legalisering van alle genotsmiddelen, ja. daar hoor ik niemand over en dat is de enige oplossing voor hè, een deel van de problemen ja. ik bedoel totale legalisering in Mexico om daar weer op terug te komen je ziet hoe het uit de hand is gelopen maar in Nederland is geen uh, geen producerend land is niet vergelijkbaar met Mexico als een doorvoerland ja, deels wel hoor kom, ook komt via Nederland binnen Spanje ook we produceren ook bepaalde dingen uh, het grappige is Mexico produceert ook en voert ook door en daar is het geweld enorm uh, toegenomen in Nederland uh, is dat helemaal niet het geval. Er wordt af en toe wel eens iets gedaan. Het wordt langzaam. Langzaam wordt meer. meer ja. nou, je kunt je afvragen of we Mexicaanse toestanden gaan krijgen. Hè? Zoals de burgemeester van Helmond zei. Nee, geen Mexicaanse toestanden zijn hier. Maar hij weet nog steeds niet wat er aan ah, de hand is. Maar die man heeft wel zijn best gedaan. Hè? Ja, die heeft zijn best gedaan. Echt waar. Van. Ja. Ja. Ja. Nee, maar, maar hij ja, ja. zei: we, we hebben nog geen Mexicaanse toestand nee. ja, Dat is ook zo, want ja. dan neemt het aantal doden enorm toe. Maar, ja, dan had hij niet van zijn pensioen kunnen gaan hij genieten. Nee, zeker niet. Er zijn nog wat burgemeesters in Mexico zeker, die de pijp uit zijn ja. gegaan. Ja. Maar hij niet. Wat zou gebeurd zijn als het Mexicaans was? Ja. Maar ja. Niemand neemt, en dat vind ik het lullige eigenlijk op het ogenblik... ...niemand van geen enkele politieke partij zegt... ...we gaan principieel de zaak van genotsmiddelen aanpakken... ...en zeggen oké, okay, alle genotsmiddelen zijn toegestaan... ...en we geven natuurlijk voorlichting over hoe ze werken... ...of het slecht is of wat dan ook, maar... Begeleiden? Ja, begeleiden, prima. Maar niemand zegt dat... En als je maar een deel legaliseert en de rest niet, dan blijf je hetzelfde probleem ja. Wat je nu zegt, nee. dan, dan denk ik gewoon meteen aan de politiek. Nee. Want principiële discussies mis ik hier al ontzettend lang in de zin van het gaat niet meer over een zinnige verhouding tussen de meest en de minst verdienende, het gaat niet over uh, principiële ideeën omtrent, wat is nou vrijheid en hoe vul je dat in en op welk moment zeg je dat het ten koste gaat van anderen het, uh, al die dingen lijken volslagen uit hun kopjes verdwenen te zijn het enige wat hier nog speelt, dat is een soort, uh, ja, je zou kunnen zeggen dialectiek van uh, hoe we elkaar te slim afproberen ja. te zijn in de heersende discussie en uiteindelijk gewoon heel bot wie heeft de macht en die zegt dan gewoon nou trek me er niks van aan jongens doe dat, dat is het politiek ik heb eens een keer een verhaal ja. op uh, klingendaal gehouden voor uh, hoge politiefunctionarissen hoe oh, zei dat, ja. dat is hetzelfde verhaal <laughs> hetzelfde verhaal ongeveer dezelfde ideeën als tijdens dit gesprek hè. en Oké, okay, die, die waren het daarmee eens. Maar die zitten in de praktijk en die weten precies hoe het gebeurt. Mm. En politici die, die, die komen met uh, mm. dingen die helemaal niet op de realiteit gebaseerd zijn. Ja. Maar de politie die er dagelijks mee te maken heeft, die beseft uh, wat er aan de hand is. Ja. En die zegt, ja, tuurlijk, legaliseren. Maar zo'n politicus die zou zich mm. toch goed op de hoogte moeten laten stellen... Ja, nee, maar er spelen dingen als uh, verkiezingselementen, populariteit, uh, noem maar op. Uh, uh, yes, yes. Noord-Amerikaanse politici, die kunnen niet zeggen we gaan marihuana legaliseren. Nee. Hè, want dat uh, is een soort taboe. Dan word je afgebrand. Ja. Je afgebrand ja. Ja. Terwijl alle feiten erop wijzen dat je dat moet doen. Dat is wat ik bedoel ja. aan het begin. Ja. Die demonisering is ja. dermate goed ja. gelukt. Ja. Ja. Ja. Dat als je iets, iets over drugs zegt. Uh, dan sta je al eigenlijk in de min. Ja. Ja. En daarom, dus weinig uh, prominente figuren. Ja. Ja, ja. Hè? Het ging ook met die presidenten heel erg langzaam. De eerste ja. wist er niks van, ja. de vorige had niet geïnhaleerd. En dan komt iemand. Ja. Ah, kijk, hij kon ook inademen. Van, ja. Ja. Nou, dus de hieropvolgende die is misschien een keer dronken geweest. Of zo. Ik, ik, ik weet het niet. Ik Vond... vind het een ja. zeker de Noord-Amerikaanse politici. Uh, die, die zitten uh, die, de, het gezin, de basis van de maatschappij. En ondertussen zijn ze overspelig als de ziekte. En wat veroordelen ze dan in hun woorden? Maar in de praktijk doen ze het wel. Uh, ja. En waarschijnlijk slaven ze ook koken in de vrije tijd. Uh, maar verbieden het allemaal. Uh, Natuurlijk. Uh, uh, dat, dat is dus het is sfeertje waarom... wat begint te ontstaan. Dus ja. Ja. Uh, een heel ontrechte sfeer moeilijk ja. te begrijpen. En uh, leidt tot uh, revolutie. Want dit zijn dus de onderscheiden. Die, mensen gaan dat op een gegeven moment doorhebben. Ja. Hier mag je weer. Nou ja, van, uh, we geven ja, is goed. Hans die zit hier toch. Hij ja. heeft twee uur gewacht. EEN, KURIEEN. KURIEEN. Keurig netjes. De tijd ging snel. De ja. tijd ging snel. Mag afsluiten? Ja, ja, als... ja. ja, mag ik afsluiten. Kijk, van, uh, het is namelijk bijna nee, negen uur, mensen. Nog vijf minuten. Trucks. Eh. Ken ik er nog één over drugs? Nee, eigenlijk niet. Nou, dat is nou... Eh, kijk, geen narco corridor van Hans. Over, over die vlieg. Ja, die heeft hij al gedaan. Ja, kan, ah, maar dat is een vlieg met te weinig seks. Ja, dat is je Dat weten ja. we tegenwoordig ook. Veel te veel, te veel leren we. Kijk. Ik weet dat wat eens geschieden is Alleen met woorden te zeggen is, vroeger of later dwaalt mijn geest, maakt kringen in het water Daar eens glad als een spiegel is geweest. Woorden omschrijven, schrijven eromheen, vervagen de klank. Waar ik weet dat het nooit meer zo zal zijn. Ik ben de complete vergeten en ook een deel van het gevrij. Ik heb een vermoeden van het heden, maar ik kan er niet bij. Door toekomst en verleden. Sta ik in de rij, Voor een tent, die je vast wel ken. Het is het theater van het sentiment. Verliefd en verblind, een tijd lang genoten, maar wat mijn loeven zon ging naar de kloten. Spanje en Slees glipt het geluk soms tussen mijn vingers. Ik heb een vermoeden van het heden, maar ik kan er niet bij, door toekomst en verleden staan. Soort drugs, Hans. Dat uh, werkt namelijk ongeveer hetzelfde uit. Geeft hetzelfde soort problemen in de wereld. Allemaal dingen waar de mensen eigenlijk een beetje zich voor schamen. Of niet alles van durven te zeggen. Dat is het, het terrein wat open ligt voor heel vreemde omgang, zomaar zeggen. Het is uh, tijd. Klaas. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, dus het dat was de 54 keer. Tot... Ja, vaste gast. Gewoon. Ja, met jou kennen we gewoon marathon-uitzendingen maken. Dat is geen enkel punt. Hans, ook oh, leuk. Guus. Ja, het wordt tijd voor minder onthoofdingen, zou ik zeggen. Minder onthoofdingen, ja. Laten we dat laten we proberen om de Mexicaanse toestanden in Nederland te voorkomen. Gewoon volgende verkiezingen even nadenken als je gaat stemmen. Heel, hè, het toch kan. Nou, nee, dat maakt net dat kleine verschil. Heel neutraal advies. Dus. Heel klein verschil. Ja, ja, ja. Even. Dat. Uh... Sunset is er al klaar. Ik ja, zie eigenlijk. het niet. Bedankt, operator, operator, Dredred, Gerard, Guus, Bibitinarius, Lin, Opa, Radio en Rijnier. Deze hefjes, señores. ya heen, die le iban, En lo Y metralletas, y en Cuernavaca, lugar de aquella tragedia. Todos los medios informan que murió uno de los Leivas. Jefe de jefes, señores, su nombre es muy conocido: el jefe para los cuates. Arturo Palos Amigos, no olvidaremos su nombre por muchísimos motivos. El 16 de diciembre, olvidaré aquella tarde, en cuernavaca señores, murió uno de los más grandes con cuatro amigos cabrones. That's not